I put a nickel in the telephone Ja, daar zijn we weer en dit is maandagavond en dit is Ridder Radio. En uh, je, je kan bellen, want dit is een belprogramma en het is een heel gek belprogramma. Je hoeft namelijk helemaal niet te bellen. Nee, het hoeft niet. Ik, ik ga even wat knopjes draaien, zo. Nou, hebben we wat minder rare bijgeluiden. Ik hoop nog wel genoeg, want anders is het geen Ridder Radio meer. Maar, maar het zou heel leuk zijn als... Als nu eens een keertje, eindelijk is, iemand zou bellen. Ik, ik, ik heb een telefoonnummer, dat is 030-78-50-97-5. En uh, voor de mensen die het niet weten, het is een heel leuk telefoonnummer, want het doet het alleen maar tijdens uitzendingen. Dus als je denkt dat je er wat aan hebt, uh, buiten de uitzending om, dat is helaas heel jammer. Eh... Uh, dan heb ik ook nog een, een andere mogelijkheid en dat is Skype. Ik weet niet of iemand dat kent, Skype, maar, maar dat bestaat ook. En dat is heel makkelijk te vinden. Je gaat naar ridderradio.com en uh, als jij nou denkt, ik heb ook een ridderradio.com programma, uh, dan kun je uh, ook dit Skype-adres gebruiken. En dat, dat is misschien wel handig voor de mensen uh, die ook een programma maken op ridderradio.com, dat je... ...deze Skype-adres... Dat, ...dat is bruikbaar voor iedereen... Eh, ...van ridderadio.com Nou, dan heb ik dat ook uitgelegd... ...en dat is heel handig... ...want dan kun je in ieder programma gewoon hetzelfde... ...nummer bellen, zal ik maar zeggen... ...het is net geen nummer... ...maar je begrijpt wat ik bedoel... ...voor de rest he, heb ik nog helemaal niks gedaan... Ik, eh, ik, ...ik ben nog steeds een beetje... ...onder de indruk van vandaag... ...de, de afgelopen dag heb ik... Eh, 23 studenten rondgeleid uh, door mijn kleine tuintje. Je, je moet je voorstellen, je, je hebt dus een tuintje en er, er komen ineens 23 studenten. En die, uh, die, die willen van alles weten over dat tuintje. Nou, het, het, het is best wel moeilijk om 23 mensen toe te spreken uh, met je eigen stem. Dan, dan, dan moet je soms heel hard schreeuwen, nou hou ik daar niet zo van, maar ik kan het heel goed hoor. Dus, dus als het nodig is, kan ik dat best wel. Maar dat heb ik niet gedaan. En ik ben eigenlijk zo trots op deze studenten. Dit waren studenten beeldende kunst. Eh, helaas eh, willen ze daar wat aan doen. Maar gelukkig alleen op MBO niveau. Dit was gelukkig HBO niveau. Dus eh, dat schijnt beter te zijn. In ieder geval... Eh, ze dachten zelf dat ze allemaal werkeloos zouden worden, of dat ze heel goed zouden zijn en dan heel snel dood zouden gaan. Want het schijnt heel goed te zijn als je een kunstenaar bent, om heel veel goede kunst te maken in een hele korte tijd en dan heel snel dood te gaan. En anders word je gewoon werkeloos. En dat is jammer, want het waren echt mensen met ideeën. En met gedachtes. En het grappige was wel eigenlijk, de groep viel uit elkaar, terwijl het toch een groep bleef. De ene helft die, die bleef in gedachten. En de andere helft zag ineens allemaal details die ze daarvoor nooit gezien hadden. En, en dat, dat, dat vond ik wel mooi. Gedachten zijn eigenlijk heel bijzonder. Want die, die liggen zo'n beetje tussen wat is en wat niet is in. He, want het zijn gewoon maar gedachten. Als het is, dan is het. En alles wat misschien zou kunnen, dat zijn gedachten. Maar ik zeg wel, misschien zou kunnen wat niet iedere gedachte kan heb, heb je daar wel eens over nagedacht want ik, ik heb bijvoorbeeld soms hele mooie gedachten dan, dan denk ik aan een torenflat tien keer hoger als de Domtoren. Ik, ik, ik zit hier in Utrecht dus ja een beetje bekrompen persoontje ben ik dus en ik, ik denk eigenlijk alleen maar aan dingen die eigenlijk heel dichtbij zijn aan een bekende omgeving Nou tien keer zo hoog als de dom Stel het je even voor Een hele grote flat Maar, maar het moet ook een hele brede flat zijn Want anders valt het om dat, dat voel je op je klompen Nou hoop ik wel dat jullie allemaal je klompen aan hebben Want anders moet je dat er ook nog bij bedenken maar, maar we gaan verder. We, we zijn een gebouw aan het bouwen. Tien keer hoger dan de Dom. En de Dom is ietsjes over de honderd meter hoog. Dat vind ik al heel hoog. Ik, ik, ik durf er eigenlijk zelf niet eens op te staan. Want ik heb op die hoogte wel een soort van hoogtevrees. Terwijl, dat is raar. Want als ik aan een parachute hang en ik kijk naar beneden... heb ik geen enkele hoogtevrees. Maar heb ik iets onder mijn voeten... waar ik op kan staan... en ik kijk naar beneden... denk ik gelijk... er klopt iets niet. Ja, dat is ook heel raar. Je zou trouwens kunnen bellen. Ik, ik, ik heb nog voor de rest uh, helemaal uh, geen muziek. Ik, ik, ik ben blij dat jullie er wel zijn. Uh, ik, ik heb een heleboel berichten... En, Ontzettende, dit is allemaal vervelend. Maar ik, ik, ik zit ondertussen ook nog mijn werk te doen. Ik zal je even voorstellen aan Guus Jan Lieberweert. Dat ben ik. En uh, die, die doet iets in een tuintje. En uh, in dat tuintje is het soms heel druk. En dat is vooral in het voorjaar. Dat komt omdat Guus Jan Lieberweert heeft eigenlijk de neiging om... Uh, ja ...dingen te veranderen, dingen naar zijn hand te zetten. Ja, zo is Guus-Jan nou eenmaal. Ondertussen zit Guus-Jan zijn werk te doen... ...een radioprogramma te maken. De chat kan ik nu even niet lezen. Ik, ik, ik, ik verzin even wat muziek erbij. En... Ik hoop dat er iemand gaat bellen. Het telefoonnummer is namelijk 030 78 50 97 5. En je kan ook skypen. Dat is heel makkelijk. Dat is ridderradio.com. Oh, oh, ja. En dan. Uh, is het natuurlijk wel leuk om. Maar is dat wel zo leuk om. Nee, dat is progressief. Eh. Uh, Yes, nee, geen yes. Het blog, nee. nee. Nee, het is echt best wel moeilijk hoor. Dan zit ik hier in mijn eentje te werken, Een radioprogramma te maken... muziek uit te zoeken, euh, foto's up te laden en euh, dan allemaal proberen dat je dat niet door elkaar heen haalt. Er um, is heel veel met een piano... Dit lijkt mij eh, nou ontzettend leuk. Ik, ik, ik ga even kijken hoe dat werkt. Het is, het is Spaans, maar uit Amerika. En het is maar één nummertje. En, en dat speel ik even. Oké, okay, daar, daar komt hij, Hoop ik, hè. Even naar de chat. Waar is de chat? De chat is weg. En, en niemand belt. En het is een belprogramma. We hebben gewoon geen geluid. Dat, dat is mooi. Ja, dat is goed, want dan gaat het allemaal goed komen. Uh, ik, ik zal even geluid bij de muziek doen. Hey. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, ruzi. Hé, hey, dat ben ik? Nee, ben ik dan duidelijk? Oh, dat ben jij. Nee, nee, nee, sorry, dan heb ik me vergist. Neem me niet kwalijk. Uh, ik, wat kan ik doen om het goed te maken? W fles wijn? Uh, een fles wijn. Oké. Okay. <laughs> uh, moet het witte of rode zijn? Nee, blauwe. Uh, blauwe wijn. Nou, ik, ik heb een, een voorstel. Ja. Stel je voor dat we gewoon een, een ridderradiodag dag gaan houden bij mij in de tuin. En, ja. en, en dat ik dan speciaal voor jou blauwe wijnen. Ja. Weer? Wanneer is dat weer? Uh, nou ja, ik, ik heb nog geen datum. Uh, jij wel? Nee. Uh, het lijkt me wel mooi eind mei, begin juni. Ja. Of is dat te ver weg? Nee, natuurlijk niet. Kijk, uh, jij bent iemand die alle tijd heeft duidelijk. Ja, maar jij niet dan? Uh, ja, ik heb ook alle tijd, maar dat heeft me een hele tijd geduurd voordat ik dat door had, hoor. Ja? Ja, ah, ja, ja, ik, ik, ik ben nogal dom. Ik weet niet uh, of je dat wist, dom? maar bij deze. Hoezo dom? Uh, ja, zo voel ik me. Onzin. Ja, nou, kijk, je moet je voorstellen, ik heb geen auto. Nou en? Ik ook niet. Ik heb uh, geen baas. Nou, wie niet? Een heb... baas? Ik heb geen baas gewoon. Nou, lekker, lekker. Jij bent baas, veel op dit tuin. Ja, maar, maar dan moet je het allemaal zelf bedenken en dat is best wel een zware last hoor. Hoezo? Nou ja, kijk, alles is altijd mijn schuld als er iets misgaat. Alles voor Basti. Ja, nou, was die er maar, dan, dan, dan zou die misschien ook wat kunnen doen. Echt. Ja. Nou, zielig. Uh... Ik ben niet zielig, man. Jawel, ik ben hartstikke zielig, man. Jezus. Man. Laat mij nou even zielig zijn, gewoon. Goh domme. jij bent een heel zielige, joh. Ja, je, ontzettend zielig, hè? Ja. Jij, jij hebt ook wel eens een traantje weggepinkt vanwege mijn zieligheid, hè, toch? Ja. Jeetje, Mime. Zie je nou wel? eindelijk iemand die gewoon een be beetje compassie heeft, een beetje medegevoel, een beetje menselijkheid. Nee, ik niet. Niet? Nee. Oh jee. Vraag maar Onno uh, zielig zijn met je. Oh, ik... ik, ik. Oh, dat, dat, dan moet Onno zo even bellen. Ja. Kan jij zo vragen of hij dan belt, want... Nee, natuurlijk niet. Ah, dat vind ik heel gemeen. <laughs> ja, ik... Ja, ben ik gemeen. Ik... Zoals... Uh, Daan ook. Over jou. Daan, gemeen over mij... Ja, jeetje miner. Echt waar? Kle ja, klein netje, man. Mij. Ja. De dame, hè? Ja. Hoor je Echt? niet daar. Hoor je nee. niet zelf niet. Nee, ik, ik, ik heb daar eigenlijk niet zo'n last van. Last? Ja, last. Ik wil het weer toesturen weer vandaag. Eh, uh, ah ja, het zou kunnen. Nou. Nah. Uh, gewoon zorg jongen met jou, jongen, jongen, jongen, jongen. Maar, maar Tommy, je bent het nou toch wel met me eens dat je toch beter even Omo kan vragen of hij mij belt? Want, kijk, ik, ik heb gewoon even iemand nodig die wo samen met mij... vanwege dat ik... ik ben uh, treurig kan zijn. Gewoon er even gewoon mee zitten. Jij? Jij treurig? Ik, ik ben treurig, ik o ben zielig. Het gaat helemaal niet goed met me. Ik ben ziek. Nee. Nou, ik ben niet zielig. Dat vind ik echt gemeen van je. Dat vind ik zo gemeen... dat jij... jij Jij durft tegen mij te zeggen dat ik niet zielig ben. Pak een mis in mijn eigen stot afstrijken. Joh, als ik... er nou iemand zielig is, dan ben ik het, ja? Ja. Pak dat ik ik mis in, ik... maak zelf dood, man. Joh, daar kunnen helemaal geen grapjes over gemaakt worden. Ik ben zielig. Nee. Jawel. eh uh... jij ja, hebt nog leegd. Ja, ik, ik ben niet zielig. Ik, ik wil graag zielig zijn, nu. Oh, jij wil zielig zijn, ben jij niet zielig, man. Ja, maar ik, ik, ik weet niet precies wat ik ervoor moet doen en ik had de hoop gewoon dat mensen mij gewoon zielig vonden en dan hoef ik er niks voor te doen. En nu vertel jij me dat ik er dus ook eigenlijk nog iets zelf voor moet doen. Mezelf ook nog zielig voelen. Ja. Oké, okay, nou, ik begin nu, ogenblikje, om dat is geen gevoel man die doet allemaal uh, alle gevoel weg uh, gaan hè, weet je ik ben heel zielig ik, ik, ik, ik zou echt niet meer weten je wat ik moet geloofwaardig man ik, ja, ik, ik ik durf helemaal niks meer ik, ik, ik zou zelfs niet op de chat meer durven komen <laughs> Het is dat ik een radioprogramma heb en anders was ik nooit meer op de chat geweest hoor. Ik ga afkappen. Af, hoezo dan? Iemand, uh, hoezo? Ik ga iemand bellen voor je. Kijk, kijk, kijk, alsjeblieft even onovervragen of die belt. Die zeker niet. Oh man, alsjeblieft. Ik heb, ik heb zo'n behoefte aan iemand die me begrijpt. Hoezo begrijp? Ja, gewoon iemand die snapt dat ik gewoon zielig ben. Jij is zielig? Ja, en, en dat allemaal mensen zomaar denken dat ze zomaar niet meer op de chat hoeven te komen. En het is vast allemaal mijn schuld. man niet jouw schuld. Zeker weten, het ze is mijn schuld. lach gewoon, man. Maar, maar, alsjeblieft. Alsjeblieft, kun je alsjeblieft aan Ollo vragen of die, of die terugbelt en anders bel ik zelf wel, hoor. doe je toch niet? Ik ik, ik, ik, ik, ga het proberen. Ik, ik, ik doe eerst maar oh, een hoi. Dag. Dag. Uh. weer uit, uh, rotzooi? Oh. Daar ben ik weer. Ik, ik ben nou wat minder zielig eigenlijk. Ondanks dat mensen dit hele trieste muziek vinden. En uh, ik vind dat dus eigenlijk niet. Ik, ik, ik vind het wel emotioneel. Maar ik vind het niet triest. Nee, ik, ik vind uh, eigenlijk alle emoties vind ik mooi. Dat is ook misschien een afwijking. Maar... Dat heb ik nou eenmaal. Ik, ik, ik vind mensen die woedend zijn, vind ik geweldig. Mensen die heel verdrietig zijn, vind ik geweldig. Ik, ik, ik vind mensen die het helemaal niet meer weten, ook geweldig. En, en daarom stop ik er soms bergen en bergen energie in. En, en soms ook heel weinig. En dat, dat, dat hangt af van wie wie is en waar wie is en, en hoe wie in elkaar zit en hoe, hoe wie het doet en dat is afhankelijk van wie dus eigenlijk leg ik het nou goed uit in deze moderne tijd het is afhankelijk van wie er is helemaal niks afhankelijk van wie wie is een spelletje wat je, wat je kan kopen in, in, in een speelgoedwinkel. Of in een elektronicazaak. Nee, wie? Wie? wie? wie? Wie ben ik? Wie, wie ben jij? Wa waarom ben ik? En waarom ben jij? En waarom zijn zij er eigenlijk? En, en zij? En zullen en hully? En en jullie? Dat is niks triest. Het is, het is alleen maar een vraag. Ik zou graag het antwoord weten. Waarom wie? Waarom waar? Ja... Waarom? Het, het klinkt allemaal heel diep. Hè? Maar ik zit gewoon alleen maar in slapte ouwe hoeren. Om, omdat ik de tijd moet vullen. Hè? Het is eigenlijk een belprogramma. Je, je kan dus eigenlijk bellen. Dat is gewoon 030 78 50 97 5. Eh, en, en als je niet belt. Hè, dan, dan ga ik gewoon mezelf bellen. Dus nog één keer. 030 7. 850975. Voor de mensen met beeld kunnen gewoon zien dat ik echt uh, de nummers moet oplezen, want dat is het studio telefoonnummer en dat werkt alleen tijdens de uitzendingen. Dan heb ik uh, ook nog een, een Skype adres. Dat is uh, ridderradio.com. Ja, kun je gewoon skypen. je moet, je moet wel even vragen of je, of, of je vriend mag worden. En ondertussen krijg ik ineens, ik, ik, ik krijg het idee dat Onno, ja eindelijk is Onno er, geloof ik zal ik eens kijken of ik dat zelf durf ik, ik ga het even proberen uh, oh nee Hallo? Met wie? Ja? Ik, ik, ik heb hier een probleempje. Ja? Uh, mijn beeld valt weg. Hey. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ik uh, ik kan nu niet meer de chat lezen en niet meer jou zien. Hallo? Hallo? Hallo, jij bent onno, hè? Nee. Weer niet. Oh. Hallo? Hallo? Huh? Kijk, hij belt in beeld weer. Oké, okay, nou, ik, eh, ik, ik gooi je eruit gewoon dan. Als jij niet onno bent, gooi ik je eruit. Oké. Oké. Oké. Nou, dan gooi ik alles eruit gewoon. Hup, gelijk de chat. Alles gooi ik eruit. Ik hoop dat het gaat lukken. Uh, op de een of andere manier moet ik even een stroomdraadje gaan aansluiten. En ik, ik, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat te gaan doen. Dat, dat lijkt me ook wel leuk. Gewoon, uh, gewoon, even gewoon, geen zin radio. Dat is gewoon... Even gewoon allemaal geen zin hebben. Uh, het maakt niet uit waarin, het maakt niet uit waarvoor, het maakt niet uit waarheen. En waarom, doet er al helemaal niet toe. Nou, ondertussen zit ik te wachten tot hier alles uh, keurig afgesloten wordt. Ik, ik, ik, ik deed schijnbaar iets uh, wat, wat niet uh, geoorloofd is, dus dat moet ik weer allemaal herstellen. O ondertussen, kan ik dan hier. Nee dat kan ook niet ik, ik, ik ga gewoon wachten tot iemand me gewoon belt De, de Skype is er ook even uit het, het is er allemaal even uit Dat is waarschijnlijk Tommy's schuld En ik, ik hoopte nog zo dat ik onal aan de telefoon kreeg Maar dat is dus allemaal niet het geval Ik, ik heb nog een betere methode om dit allemaal te regelen Oké okay. Dat hebben ze zelf al bedacht nou, dan ga ik dit doen. En dan... Ja... Didu, kijk eens eventjes. Ja, hè. Alles komt gewoon weer terug. Uh, ik, ik ben zo weer op de chat. En uh, ondertussen... Ja, dit is voor burger slechts een opname helaas. Ja, ik ben niet eens zelf op de chat. Dus dit moet wel een opname zijn. Dit is gewoon niet echt. Dit, dit kan gewoon niet gebeuren. Niet, niet, nee, niet nu. He, als burger naar mij luistert, dat is altijd veel later. Op, op het moment zelf, nee, dan heeft hij er meestal geen zin in of geen, geen, geen tijd voor. Of is hij met andere dingen bezig. Maar op het moment dat hij naar Ridder Radio luistert, naar de opnames waar ik te horen ben... denkt hij ineens terug... aan alle dingen die ik ooit... tegen hem gezegd heb. Nou, en dat is een boel hoor. Dat wil niet zeggen... dat hij nooit iets tegen mij zei... want dat is ook een hele hoop. Want ja... Dat, zo is Burger... die heeft eigenlijk een hele hoop te vertellen. Het, het komt er soms alleen... Eh, wat onbeholpen uit. En het, dat is bij mij dus ook zo... En dat is misschien waarom we elkaar gevonden hebben. En, en, en misschien ook wel dat, dat daarom Tommy eh, net in de uitzending was. En misschien dat Onno dan zo ook in de uitzending kan komen. En, en, en dat misschien Burgers zelf ook in de uitzending kan komen. Dat we gewoon met z'n allen eventjes in de uitzending komen. Ik, ik, ik zal de Skype weer even starten. Dat doe ik eerst even. En dan... Ondertussen ga ik kijken of ik weer naar de chat toe kan. Ja, nou. Dat gaat allemaal lukken. Ik had nog wel meer computers om op over te springen. Maar ik ben aan het oefenen. Ik weet niet of je wel eens radio gemaakt hebt. En of je een heleboel computers hebt. Nou, ik maak wel eens radio en ik heb een heleboel computers. En... Als ik nou weer een computer heb die, die het misschien wel weer doet... Dan, ...dan wil ik altijd even kijken of alles werkt. Nou, dit is zo'n computer om te testen of alles werkt. En zo te zien is de Skype-verbinding er ook weer. Uh, gaan we even kijken wat er hier aan de hand is. Uh, dat hoeven we allemaal niet. Uh, de Google Talk-verbinding... Uh, Mocht je daar het adres van hebben, doet het ook weer. Alles werkt uh, volgens mij. Uh, ja, Ga, gaan we even kijken hoe het nu werkt. Uh, even kijken hoor. Uh, hallo? Hallo? Hallo? Ja? Oké. Okay. Heb ik uh, uh, nou verbinding... Ja? Uh, nou heb ik wel Onno, hè? Ja. Oh, Oké, okay. uh, Onno? Yes? Ik, ik, ik, ik ben een beetje verdrietig. Wow? Ja, uh, ik, ik weet niet zo precies waarom. Ja. Maar, maar ik voel me bijvoorbeeld de hele tijd aangevallen en... Uh, ik, ik heb het idee dat mensen me niet mogen en ik heb, ik heb toch het idee dat, dat dat ik er toch wel mag zijn. Ja. Ik gevoel uh, binnen altijd man. De wie? <laughs> gevoel man, het binnen. Ja, maar maar het voelt niet goed. Nee. Hoe kan het nou? Ja, om, om, omdat ik gewoon een beetje raar in mijn vel zit. Ja. Wat ik, ga je doen, Aan? Ik, ik, ik voel me schuldig aan allemaal uh, ver, ver, vervelende dingen. Zoals? Zo, Aan? Zo, zoals uh, dat, dat sommige mensen niet meer op de chat zijn en, en andere mensen ineens een radioprogramma hebben en ik, ik weet helemaal niet meer wat ik moet doen nu. Ik voel me schuldig Aan? over dan. Ja, omdat ik nou eenmaal zo in elkaar zit. In ieder geval dit programma nu even, hè? Ja. Je moet wel meespelen, kom op. <laughs> ja, niet lachen. Kom uh, op, serieus is... nee, omhoog, zitten mensen. Kom op, anders krijgen mensen het door. Nee. nee. <laughs> dat is trouwje. Ja, nee, maar even serieus. oh man! Even, even se serieus, even. We zijn zielig, ja? Nee, <laughs> <De heemel. laughs> Ik denk, ik moet kranseren, schuldig voelt van jou. Want we moeten weer stralen en weer energie weer. Uh, Zeg het nog eens een keer. Ja, je we, moet... Weet jij nog uh, hoe ik heet, want ik ben... Nee. Heeft waar jij een negatief vroeger al positief een posting vol hebben? Uh, maar, maar weet jij nog hoe, hoe ik heet? Want ik, uh, ik, ik, ik moet weer op de chat. G-U-U-S oké. Okay. Goeie? Uh, nee, even kijken of het werkt. Zo... Kijk, en dan, als ik dat dan doe... Oh, het, het voelt zo goed om even met je te praten gewoon. Ja? Ja, ik, ik, ik zat net helemaal in de put gewoon. Jeetje, mina. Ja, het is echt gewoon... Nou... Ik, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, want het is op de radio, hè, maar ik, ik voelde me echt helemaal klote gewoon. Ik weet of je toch, schuld bestaat niet? Nee, ja, alleen maar... Schuldgevoelens. Ja, schuldgevoelens, ik, ik, ik, ik barst ervan. Het ja. zit allemaal in jouw hoofd. Ja, ook dat, maar ik, ik heb het idee dat ik zoveel meer zou kunnen doen. En zoveel meer zou kunnen betekenen. Dus ja, dat is misschien wel een is. soort van grootheidswaanzin, denk ik, hè? Ja. Kijk maar, uh, meneer Zaka... Je zit nu uh, gekkenhuis nu. Dus dat is misschien wel een hele goede plek voor mij om te zijn nu. Nee. Niet. Nee. Maar ik kan ook radio maken vanuit het gekkenhuis, toch? Ja. Nee, mag je. je wil je uh, uit het gekkenhuis. Nee, dat niet echt. Nou. Nou. Maar ik, ik ken wel mensen die er wonen... en ik, ik ja. ken ook mensen die er eigenlijk uh, beter van af zouden zijn... als ze er af en toe eens langs zouden gaan. Tja, zoals je meneer Jaka nu even ook in, uh, in zit. Nou, ik, ik heb zijn telefoonnummer. Ik, ik, ik hoop dat hij zijn telefoonnummer mag houden. Meneer Randelband? Ja. 1-0 Randelband? Ja, 1-0 Randelband. Ik Zo. heb zelfs een keer met Emu Ratelband gesproken. toen hij in Thailand zat, moet je nagaan. Zo gek ja. is hij. Jij ook? Nee, nee, nee. Dat, op dat moment nog niet. Nu wel hoor. Hè? Huh? Je zat in Thailand? Nee, meneer Ratelband. Even. Ik even, even niet begrijpen. Uh, nee, nee, maar het is gewoon iemand die ik toevallig ken en uh, die, ja, die toevallig nou even in het gekhuis zit. En ik, ik ken er veel meer die daar ook zitten. Ja. En ik, ik, ik ken ook. er nog meer die er eigenlijk zouden moeten zitten. We hebben een Wat hele regering, die kan daar zo bij. Oh, ik doe dat. Zo is uh, er... Zo is uh, hypotheek aftrek. Ik vind aftrekken vind ik altijd oké. Okay. Nee, dat is gewoon dit is weer de radio. Aftrekken is altijd oké okay. als je het maar <laughs> doet volgens de regels. Shit. Mina. aftrek, rent aftrek. Rente aftrek. Rente aftrek. -aftrek. Ja. ...bij mij mag afschaffen. Mooi. Hypotheek... hypotheek rent, ...aftrek. Uh, uh, Zo goed? Ja, dat is heel mooi. Hypotheekrente aftrek. Uh, Ik vind het gauw. Ik vind het gewoon geweldig. Ja, jij moet het allemaal betalen. Jij, Ik... jij hebt geen huis, man. Uh, nee, ik, ik heb een paardenstal. Ja, ja ik bedoel, je hebt een huur, huurhuis. Dit is allemaal huurhuis, ja. Nou, heb jij in het Nijsland hypotheek aftrek? Uh, nee, ik heb gewoon een veel te hoge huur. Ja. En ik denk dat die huur wel eens wat lager zou kunnen worden als die hypotheekrente aftrek uh, weg zou gaan. Dat zou best wel eens kunnen. Zal ik maar een muziekje opzetten, want uh, jij zingt niet echt uh, op dit moment. Nee. Ja, neem het dan op. Tommy uh, weer weg, uh, ja, weer. Ja, ik uh, zet gewoon muziek op. Oké, okay, heerlijk. Monkey said to man, I want you fire." Man said to monkey, I want you brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey said when this world comes tumbling now. Monkey said to man, I want you fire." Said the monkey, I want your prayer. Monkey said to man, My desire is to be like the monkey. And this was all the monkey spoke when his word came down. Now, here comes the monkey. And monkey speaks his mind. Now, here comes the monkey. La fille dans la jungle C'est quand même bien sympa Mais les volaires de bois Nous posent des problèmes Les songes sur les arbres préparent. say The monkey's built when his world came tumbling down. He can't Let it Nou, dat hebben we ook gehad. Ik, ik, uh, ja, ik baal er een beetje van. Dat niemand durft te bellen. Ja, ik, ik heb het toch heel makkelijk gemaakt. Je, je kan via Skype bellen. En uh, je kan via de gewone telefoon bellen. Dat is 030-7850-975. Moet toch allemaal niet te moeilijk zijn. Er is in ieder geval een gast binnengekomen. Ik ga eens even kijken of ik misschien zelf iemand kan bellen. Um, nou. Niemand. Ik kan niemand bellen. Oh ja. Ik, ik, ik, wacht even hoor. Um, deze en dan als ik dan zo doe wat gebeurt er dan? Nou, er gebeurt niks nou, daar kan ik net zo goed mee ophouden. Zo... Um, als ik nou eens... Is... Stel je voor, ik ga... Nou, ik... Stel je voor, ik, ik ga dit doen. Ja, en ik doe dan uh, dit. Ja, je weet het nooit. Ik kan het altijd proberen. Hallo? Ja? Uh, ik, ik heb hier uh, de grote onbekende aan de telefoon. Zo. en uh, Ja, het is, het, is, het is een radioprogramma en, en je kan bellen, maar, maar niemand durft te bellen. En, en, en jou belden ze altijd, altijd. Ik, ik ben zo jaloers. <laughs> ja, hoe komt dat dan? Uh, dat dat, dat, dat, dat uh, komt uh, om dat ogenblikje hoor. hoor. Nou gaat gelijk iedereen bellen. Ja. Nou ik uh, moet eventjes uh, wachten ervoor. Even, uh, iets ingewikkelds doen nu. Ja. En uh, dan ga ik kijken of dat lukt. Uh, ik, ik weet maar niet of dat lukt. Maar oké. Okay. Uh, het gaat lukken. Maar, maar het is eigenlijk zo jammer dat jij niet meer op de radio bent. weet je Ja dat? maar ik kom binnen een op de radio. Echt waar? Ja, echt waar. Ah. Binnen een paar weken gaan we weer beginnen. Uh, mag ik dat ook vertellen op de radio? Ja, natuurlijk jong. Dat, dat lijkt me geweldig. Luid en duidelijk. Wat, wat, wat ja, mooi. Geweldig. Hé, He? hey, er is nog iemand. Ja, ik ben het Jochem. Jochem. Ja, hey, Willem, leuk te horen. <laughs> oh, dat doet me goed. Dat doet me goed. Nou, ja, goed jong, fantastisch. Ah, dat is fijn. Ja, waarom meet je? Nou ja, er gebeuren een hele hoop dingen natuurlijk, hè. Oh, vertel, vertel. Ja, Jouw kennen het bij een uur bezig, maar dat mag niet uit. <laughs> nee. <Bij de> meesterin. <laughs> nee, ik ben bezig met een, een, een, een rondleiding in Wiesbaden. Zo, ik, ben, ik, ik moest dus alles in Duits maken. Ah, dat is chill. Ja, Duits praten is niet zo moeilijk, hè. Duits praten is uh, super. Ja, absoluut. Ik liep niet. Maar het wordt een hele leuke audiotour in uh, het museum in Wiesbaden. Want Fluxus bestaat uh, 50 jaar. Kijk. Ja. Ja, dat is dus net staat... zo oud als dat ik net ben geworden. Ja, precies. Gefeliciteerd alle twee. Ja, nou, gefeliciteerd jong. Ja. <laughs> nou, en nog meer audiotours. Ik bedoel, uh, eentje in Bakkum. Bakken. Bakken, maar ik dat ook alweer. Dat ligt in, uh, aan, aan, aan, de, aan de zee. Aan de zee, daar Omdat... ging ik altijd zonne, aan het strand. Ja, precies. Dat is een hele grote camping, de grootste camping van Nederland. Ja. En de hele Jordaan kan er altijd. Oh, daar kwam denk ja. ook veel Duitsers tegen. <laughs> nou, dat hebben we. Voornamelijk Vanam, Amsterdammers. Oh ja, oké. Okay. Ja, maar ik ga daar dus ook een audiotour maken, dat willen ze. Oh, leuk. En er is ook een in Drenthe en in Gruningen. Er zijn twee kleine. Uh, pretparkjes en die willen ook een audio tour, dus ik ineens heb ik weer volop audio tours te maken. Oh, wat leuk, ja. Ja, heel leuk. Maar waar jij je gedachten aan hebt, dat, dat komt op je af, hè. Ja, zo is dat, jong. Ja, uh, uh, ik ben de laatste tijd ook met van alles bezig en uh, ik heb het weer hartstikke druk. Goed zo. Ja, nou, echt mijn zin En uh, mijn keuzes en zo, en uh, geluid begint binnenkort ook weer. Dus, ja, leuk. Uh, ja. Ja, ik heb weer nieuwe ideeën voor nieuwe websites zo die is binnen. Nou, hartstikke fijn. Yeah, yeah. Ja, en straks als we een computer helemaal compleet is, dan ga ik weer met de horen spelen verder. werken. goed zo. Ja, dat gaat echt de goede kant uit. Nou, gedeeld. Je nieuwe ideeën voor de websites gekregen, dus dat wordt leuk. nou fantastisch. Zeker. Ja, als maar, ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het met de WDRO gaat ja, de WDRO, dat gaat maar door, hè. En er is zelfs live WDRO. Ja. ja, Guus, dat weet ik. Ik heb ja. het laatst nog gezien op de bijen. Maar dan eh, niet live, maar gewoon een opname. Ja, ja. dat kan ook bij de WDRO. Ja, ja, ja. En ik had nog wat uh, stukken gezien uh, van die vrouw over die smoothies en zo. Over uh, was wel food. Hartstikke leuk. Ik heb nou ook nou, en ook, weet je, ook ja. heel leuk is. Er is net ja. is er een nieuwe film opgekomen. Oh ja, welke? Uh, ik heb heel vroeg, heb ik, uh, kun je Dynasty nog herinneren? Nee, niet echt. Er was een soap opera. Een ja? Amerikaanse soap opera. Die was ontzettend populair. Het hebben wij Een hele tijd geleden hebben wij... Die Amerikaanse serie hebben wij Nederlandse teksten ondergezet. Oh, die heb ik gezien. Ja, dat stuk. Gezien. Oh, Jochem. Dat mag je niet zeggen. Die, die heb ik stiekem aan jou ooit een keer toegestuurd. En toen was ja. die nog helemaal nergens. Ja, precies. Oh. Je, je hebt hem niet gezien, Jochem. Nee, je hebt hem niet gezien, Jochem. Nee, ik heb hem niet gezien. Oké. Okay. Ja, goed zo, goed zo. En nu is hij dus gezien. Ja. ja, heel leuk. Ja. Ah, mooi. Weet je jullie wat ik gisteren gedaan heb? Dat is iets heel geks. Ik, okay. ik, ik heb op het Beursplein gestaan. In mijn eentje op een heel groot podium. En ik, ik heb een heleboel mensen toegesproken. Zo, waarover? Ja, over uh, wat ik eigenlijk doe. Maar, maar daar kom ik eigenlijk nooit aan toe om dat uit te leggen. En ook in... In dit geval lukte dat dus niet. Maar het was, was wel ontzettend leuk. En ik, ik heb het gevoel dat ik dat toch vaker moet. Gewoon op een podium gaan zitten en zeggen tegen mensen van... Nou, stel maar een vraag. Ik heb altijd antwoord. En of het waar is, dat mag je echt zelf uitmaken. Juist. <laughs> en je krijgt echt hele mooie, diepe vragen van mensen... Wa ...waardoor je ineens antwoorden hebt die je uit jezelf nooit gekregen zou hebben. Mm -hmm. En, en oh, daarna ja, worden word worden ik in. aangekeken alsof ik slim ben. Juist. En dat is heel gek. Want ik had die antwoorden nooit gehad als de vragen niet gesteld waren. En, maar kijk, als je de juiste vragen stelt, krijg je ook de juiste antwoorden. Ik wou eigenlijk even van Jochem weten, zou ik daar wat mee kunnen doen? Ja, want die vragen worden jou al vanuit uh, die wereld... Uh, ...bewoorden geven, zeg maar. Nee, die mensen die vroegen dat. Er stond een heel plein ja, vol met mensen. Die vragen die werden door, via de mensen, maar de antwoorden kwamen van bovenaf, zeg maar. Via ja, jou. Ja, dat, maar dat, dat, dat, dat heb ik dus zelf niet zo. Hè. Ik heb niet het gevoel dat het van bovenuit komt. Uh, maar waar dan vandaan? Ja, gewoon echt, uh, ik kan okay, niet anders dan, dan je als die antwoorden, antwoorden van. geven. Op een of andere manier kwam het aan, die kwam bij jou binnen. Nee, ik, ik wil helemaal niet eens weten of het daarna binnenkomt. Ik, ik, ik vind het gewoon al geweldig dat ik die antwoorden heb. Ja, maar precies. ik ben zelf net zo verbaasd als het publiek. Ja. ja. Maar dat zal wel een of andere reden zijn. Dus. Ja, nee. Ik, Jochem, ik, ik denk juist dat er eigenlijk misschien wel helemaal geen reden voor is. Dat dat helemaal niet nodig is. Nee, precies. Hm. Nou, wat ik denk dat wat Guus bedoelt is dat iedereen eigenlijk een molen heeft, maar niet iedereen weet hoe hij ermee om moet gaan. En Guus, die merkt nou ja. steeds meer hoe die er wel mee om moet gaan. Nee Jochem, echt niet. Ik, ik, ik, ik doe echt al jaren mijn best. Ik, ik ben ja. ongelooflijk goede vriend van Nelly. En ik, ik ja. ken nog een heleboel andere mediums en media. Ja... En, uh, Jezus. Nee, echt, Jochem. Soms overkomt het je ook. Je kunt niet alles zelf regelen, daar heb je gelijk in. Soms overkomt het je gewoon. Nee, je nee, dat... maar ik, ik heb dus een soort tweestrijd. En dat, dat bleek gisteren dus ook, en, en nu dus weer, van uh, hoe dat nou kan. Want er zijn dus een heleboel mensen die, die wijten dat aan allemaal dingen waardoor het ooit een keer zo gekomen zou kunnen zijn. Ja. En, ik ben me echt van niks bewust. Ik heb jarenlang besteed aan me van alles bewust te worden. En nog steeds heb ik zoiets, ik kan er niets aan doen. Uh, zou ik dan zomaar een stomzinnig werktuig zijn van iets? Dat geloof ik niet. Want als ik ergens niet heen wil, dan ga ik echt niet hoor. Nee, dat klopt. Nou, misschien zijn we allemaal wel een stomzinnig werktuig. Hé, hey, kijk, dat is nou een wijze opmerking? Ik, ik weet niet of Jochem dat zei of dat Willem dat zei, maar... Dat zei Willem. Nee, dat zei Jochem hoor. Nee, volgens mij ook. Nee, dat zei Willem. Nee, nee, nee, volgens mij was jij het, Jochem. Nou, dat hij de mensen zijn wijsheid ook aan mij uh, geeft. Nee, nee, echt, ja, ik, ik denk toch echt zeker dat ik het goed gehoord heb. Ja, ja. zeker, ja, je hoort altijd heel goed. Ik heb uh, trouwens uh, nog steeds uh, last laatste uh, werk. Oh ja, eh, Willem, ik heb de laatste keer de Panzer de Tantra deel 2 nog eens uh, beluisterd. Ja. je wat was hij goed? Ja, goed hè. En wanneer komt deel 3 uit? Ja, ik heb je deel 3 nooit verteld. Ja, één keer live in een zaal, maar ja, dat is nooit opgenomen. Wanneer ga je deel 3 weer vertellen? Ja, dat weet ik. Dit, dit waren uitzendingen voor de VPRO. Oh, dat doe je niet meer? Nee, dat is de voormalige progressieve radioomroep. Ja, Voormalig, ja. <laughs> en nu? Ja, nu. Uh, uh, ik ga morgenavond weer vertellen. De Belkweg Oh ja. Ja, lekker. Dus deel 3, 4 en wij komen dus niet. Nee. Oh, jammer. Of, of, of iemand moet het uh, gaan financieren en zeggen: Nou ja, uh, Willem, uh, klopt jong, we gaan er een CD van uitbrengen. Uh, neem het op. Nou, dan gaan we het wel opnemen. En uh, over welk bedrag hebben we het dan? Een uh, tientje. 10 euro? <laughs> nou, ik weet het nog niet. Nee, dit moet zo'n zo CD. Dat, dat zijn vier CD's, alleen al één deel, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is een heel werk. En als, ik dan, uh, als er dan een, een studio is waar ik het kan gaan vertellen. Nou, Guzi, een studio. Ja, nou ja, wie weet. Is dat je? Hallo, ik ben hier. Ja, Guus. Had, had iemand... Ik hoorde mijn naam ergens. Nou, ja, wat, ik, dat... uh, hij had het ook een studio. Ik zeg dat jij er eentje hebt. Uh, ja, maar, maar jij hebt er toch ook eentje? Ja, maar die is nog niet uh, klaar voor opnames. Nou. Maar je hebt een wel betere moder en moderne en geavanceerdere studio dan ik. Zeker voor opnames. Uh, ja, dat is waar, dat is waar. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat ligt ook aan... Uh, ik ben ook veel ouder. Precies. Je, je hebt meer ervaring met hem. Ja, nee, en als je bij Willem komt, die heeft een studio, die is tien keer kleiner dan deze. Maar, maar die is weer tienduizend keer geavanceerder. Anders zou je niet nu met Willem kunnen praten gewoon. Kwaad. Ja jong, de techniek staat voor niks. Jeetje nou Willem, ik moet je wel zeggen. De volgende keer de webcam erbij, dan uh, lijkt het uh, helemaal uh, op hier uh, voor me zit. <lacht> nou, er is ook een soort beeld bij op het ogenblik. Ja, dat is alleen een foto zie ik. Nee, ja, ik, ja, nou, ja, jij ziet de foto, maar er zijn ook mensen die kunnen ook de foto zien. Ja, alleen de foto, of ook uh, beeld. Nee, ja, dat is beeld. Nou, hé, hey, we gaan niet moeilijk doen. Een foto is een beeld, toch? Ja, dat klopt, maar ik wil. Nou, als dan. ik de camera een beetje heen en weer hou. dan hebben die maar, mensen ontzettend bewegend beeld. Dus als jij nu praat, praat eens even, Jochem. Ja. Nou, beweeg je ontzettend, jongen. Oh jee, echt waar. Kijk, als Willem nou wat zegt. Ah, zie je? Nou, die, die beweegt ook. Ja. Dus. Ja, dan heb je waarschijnlijk. Uh, ja, die, het visuele gedeelte van het geluid erop gezet. En dus als er geluid wordt gemaakt, dan begint dat. Uh, te beeld te bewegen. Ja, ik, ik, ik ben eventjes... Kunnen jullie even het programma even een beetje uh, vullen? Want uh, I, I, I, ik krijg ineens zoveel mensen die ineens willen bellen. Nou, dat is geen probleem. Dat kun je ongelopen laten Willem. Ja, nee, maar gewoon, kijk... Het wordt steeds ingewikkelder nu, hoor. Ja, wie heeft je nou weer bij? Oh, zullen leuk? Ja. Ah, oh, jeetje. En hey, maar hem, uh, mis je uh, de radio niet? Ja, nou ja, ik bedoel, ik ben met zoveel dingen bezig, jongen. Ik heb er namelijk strijd voor gehad. Oh. Dag Sunsetje. Ja. Sunset is nog niet te horen. Nee, komt van ja, kom vanzelf. Ja, komt vanzelf. Wat vind je nou eigenlijk het leukste om te doen uh, wat je tegenwoordig doet? Nou ja, ik bedoel, ik, heb, uh, ik, ik doe alleen maar leuke dingen. <laughs> ja, dat klopt, maar waar geniet je dan het meeste van? Nou, dat gaat per dag. Je hebt, van, vanmorgen heb ik een, opnames gemaakt. In een waanzinnige villa. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Echt waanzinnig. Hier vlakbij. En dat, is een, dat zijn mensen die zijn bezig met les te geven in, aan, aan kinderen in geluk. Op scholen. Dat is mooi man. Ja, ja heel mooi. Echt prachtig. En je gaat een heel boek maken... Met allemaal portretten van mensen erin. En die vertellen over geluk. En daar komt ook een dvd bij. En dan zie je, oh. ze, zie je ze praten. En er komen prachtige foto's bij. En de mensen schrijven dan zelf een stukje erbij. Dus er zijn opnames van mij gemaakt vanmorgen. Kijk, want dat is mooi. Het ja, is ontzettend leuk. Ik, ik, leuk werk, ik werk samen met mensen uit Bhutan ja. En, en die hebben uh, geen uh, economie gebaseerd op uh, het idee van hoe rijk ze allemaal zijn, maar op bruto nationaal geluk. Geluk, Ja, dat hebben ze in China ook, ja. ja. Nee, nou. maar in, in Bhutan is het toch wel iets anders, want uh, ja. ik ken daar nogal wat mensen en die, die zijn, of ze nou arm zijn of rijk, echt op de een of andere manier allemaal gelukkig. Ja, en, oh. Wij denken altijd dat we allemaal dingen nodig hebben om gelukkig te zijn of ja, te worden of wat dan ook. Uh -huh. En dat hebben ze daar eigenlijk op een heel andere manier. Want hun geluk zit op een andere plek, lijkt het. Juist, ja, ja. Ja, mooi is dat, ja. hè. Nou, het is gewoon zo, of uh, je nou arm bent of rijk, uh, eenzaamheid maakt alle mensen gelijk, zei Koos Alberts. Alleen ze hebben ergens wat te lijken in, dus... Ja, gelukkig zit hem niet in de, in de materialisme, denk ik. We, weet je wat jammer is? Dat we Sunset niet horen. Ja, ik voel mij even zo de microfoon de opnameband verkeerd zitten Hallo. Want ik heb al... Hé, hey, ah, kijk, ik, ik hoor Sunset. Hoor, ik, uh, horen jullie mij wel, of niet? Ja, nu wel. Oh, ik er ook. Je jullie horen, maar niet. Ja, ik zou het wel willen kijken, waar ligt dat nou precies aan? Maar Willem is er ook. Hé, hey, Willem. Ja. Wat een verrassing. Ja, ik ook. Ik zag hem maar niet op schrijven. Ik dacht wel naar wat. Hi, lieve sunset. Hey, hallo. Hallo, schatje. Heerlijk. Hoe is het? <laughs> ja, heerlijk. Hoe is het in ja? een bos? Hoe is het in een bos? Ja, zonnig. Zonnig? Ja, heerlijk. <laughs> heel, heel anders dan in Amsterdam, hè. Dan, dan kan je gelijk al uh, genieten van het lekkere weer, eigenlijk. Ja, ja, ja. Leuk, hè? Een leuke stad, hè. Ja, zeker. En jij, ja. Bent dus, jij woont dus in een buurt waar ik ben opgegroeid. Mm, ja, toevallig, hè? Ja, te gek, hè? Ik ja. uh, vandaag. Oh, Willem, ik kwam uh, vandaag weer een naar uh, tegen. Die schijnt zo. je ook te kennen. Hm. Mm. Ja. Hey, Jochem. Uh, Ton van ja. Vught. Ton van Vught? Ja. Oh, oké. Okay. vandaag nog gesproken. Jochem. Ik, een, een broer van uh, Ewald van Vught? Weet ik niet. Hm. Jochem? Ja, goed. Ik, ik had vandaag een, een klas van 23 uh, studenten uit de, de hogere kunstopleiding of zoiets heet dat tegen. Ik weet het allemaal niet meer, maar uit Den Bosch. Ja, ja, ja. ja. Daar hebben ze ook een kunstopleiding. En uh, die waren bij mij op het land. En al die mensen, en dat, dat waren mensen van 18 en 19. Die, die kende ook Willem de Ridder. Ik, ik weet niet wat... wat ik, ik denk dus dat er meer Willem de Ridders zijn. Ik, ik heb ooit een keer het plan gehad om alle Willem de Ridders in Nederland op te bellen. En live in de uitzending. En dan dat ze allemaal zeggen dat ze Willem de Ridder zijn. En dat, dat ik dan zeg van, maar jou bedoel ik niet. Haha, Willem de Ridder nu tijd. Nou ja, ze. Nee, het is echt zo. Zoek maar eens uit hoeveel Nederlanders er zijn die Willem de Ridder heten. Ja. Dat zijn er echt een heleboel. Wow. En zo heb ik hem wel wat ook. Jochem van de Wiels, mijn eigen naam, mijn volledige naam, staat drie keer in Google. Drie personen. Eentje is Hovenier, eentje is oudkeur en ander ben ik. Nee, jij bent dus die Hovenier. Die tevens nee. ook autocoureur is in de weekenden. Nee. Jawel. Jochem. Je wil me niet tegenkomen in de auto. Nee, Jochem. Kom cool. op. Ja. Jij bent nu Jochem, de autocoureur. Die tevens hovenier is. En dat kan je gewoon. Kijk. En dat, dat uh. ben je ook. En, en vertel mij nu eens even hoe het leven is. Als autocoureur die ook nog hovenier is. Vertel eens. Ja, wat je stil. Nee, <laughs> Jochem, die kan dat echt. Jochem, ja. je bent nu die autocoureur, hè? Ja, ja, ja. Ik spreek met Jochem, de autocoureur, toch? Dan wordt het tijd dat eens een keertje ripjes maken in de bossen. Nee, maar, maar, maar, maar, maar hoe is dat nou in zo'n... ...ontzettend hardrijdende auto... Ik, ...ik durf niet eens een gewone auto... ...te bestuderen... ...ik durf hem niet eens te besturen... En, ...dus ik blijf er altijd ver van weg... ...maar, maar, maar jij rijdt dus regelmatig... in van die ontzettend hardrijdende auto's... ...ja tuurlijk... ...ik en, moet alleen en, naar kijken met de politie... Nou, Nee, maar, maar vertel nou eens, hoe, hoe is het gewoon op het circuit? He, als je met de jongens gewoon onderling daar staat en, en je weet dat het een harde strijd gaat worden... en, en dat jij de eerste moet worden, ja. hoe, hoe gaan jullie met elkaar om? Nou, gewoon zoals wij, nu zitten de klessen eigenlijk. Nee. Uh, buiten, de ring, uh, buiten de wedstrijd om zijn we gewoon, ja, we met elkaar als we elkaar goed kennen... En, uh, eh, pas als het eh, beste gaat begint dan gaat het echt ontspannen. En, en, en hoe eh. zit jij nou in die auto op, de, op dat moment dat de startvlag gaat. En, en de toeters en de bellen en van alles en nog wat. En, en jij wil winnen. Hoe, hoe, nou. hoe, hoe, hoe zit je dan in je auto? Want het lijkt me zo ontzettend. Ja ik, ik durf het bijna niet te zeggen maar het is ridder radio, dus ik durf het. Maar het lijkt me zo gefokt. Om zo in een auto te zitten, zo van, hey, ik moet winnen, ik, ik, ik ga naar voren, ik, ik, ik ga helemaal winnen. Ja, je bent, ja, het is precies dat gevoel wat je zegt. Alleen dan ben ik wel super geconcentreerd. En, en dan win je? Ja. kijk, Dat is gewoon het hele punt. Ah, je moet er wel voor zorgen dat je A, goed geoefend hebt, goed de weg kent, concentratie. Je niet nergens wil laten afleiden. En gewoon, ja, eh, kijk hoe zeg je dat, eh, ge, verstand op nul en gedacht op een eindig. En hoe gaan we ervoor? Ja, maar Jochem, nu begint het bijna op een voetbalprogramma te lijken en het gaat eigenlijk over autosport. Ja, maar gewoon, plank op de ga, plank gas geven. Ja, ja, maar dit soort tips, daar hebben maar mensen nou, niks nee. aan. Hoe, hoe kun je nou zelf ook autocureur worden? Oh! Ja, kijk, dan moet je wel de juiste vragen stellen, Ruud. Ik stel altijd de verkeerde vragen, maar dat is mijn vak, hè? Uh, nou ja, kijk. Um, om maar even in jouw termen te blijven, dan zou ik zeggen: uh, in ieder geval uh, op internet opzoeken uh, naar, de, naar de juiste opleiding bij jou in de buurt, dan een paar flinke zaadjes planten en voor hetzelfde geld. Uh, en dan even wachten. En dan als je eenmaal op het juiste moment hebt gewacht, dan komen die zaadjes uit. En dan kun je gaan oogsten. Ik, ik vind het geweldig. Je, je, je bent echt een coureur en een hoofdmier tegelijkertijd. Jochem, ja, ja. ik. ik, ik dit, heb helemaal al geleerd dit, om het. Dit, dit, dit, dit, ja. was, dit was helemaal geweldig. En dat zeg ik zelden tegen je, dat weet je. Ja, zeg je dan wel wat meer tegen mij. Oh. Jochem, dat moet je allemaal niet verraden. Wat? Ja, er ja, zijn ja, allemaal mensen die was... luisteren. Er, er zijn zelfs mensen in dit gesprek. Ja, ik zeg alleen maar, van, het zou leuk zijn als jij wat meer dat soort complimenten tegen mij zei. Hey. Oké, okay, ik ben blij dat je het even benadrukt nu. ja. <laughs> he, he. Ik ben blij dat je het eventjes uh, zegt, want ik wist niet dat het zo verkeerd overkwam. Nee, Jochem, het komt toch nooit verkeerd over? We kennen elkaar. Ja, al jaren. Ik bedoel, uh, de eerste keer dat ik je kennen, voor mij werd je toen net uh, 40 en nu ben je 50. Oh, dat is wel heel lang ook, hè? Ja. 50? Ja, ik... wist je dat niet. En 50 geworden. 50 pas? Ja, 50, 50. <laughs> ik, ik ben oh. nog aan het oefenen. Wat? Ja, en ik 40? En ik kom me net kijken met mijn been hebben. Ja, in oktober ben ik 40 geworden. Oh, je bent een meegschaaltje. Mm -hmm. Ah, ik ah, dat zijn leuk. ja dat is een leuke... Uh... Je ook een weegschaal, ja. Ja, ja precies. Twee ja Hoe ja. ja. heet dat weer waar je woont? Uh... Van Kalkenplein? Ja, klopt, ja. het van Kalkenplein, hè? Ja. Ja, oh, wauw. Ze <laughs> zijn het is nou wel. helemaal uh, gerenoveerd, hè? Hé, wat? Het is nu helemaal gerenoveerd. Ja, ja, ja. ja. Dus dan heeft het weer uh, witte houten kozijnen. Okay. En een uh, rode voordeur. Ach, wat leuk. Net zoals in uh, 1900... Uh, was het nou? 1912 of zo? 1911. Ja, ja, ja, ik... ja Willem is al wat ouder hoor. Dus uh, het maakt niet uit die nee, jaartallen. Ik weet het niet meer, ik ben het even kwijt. Ja, ja, ja. ja. Willem is al 52 volgens mij, dus... Ja, <laughs> dat was maar waar. <laughs> hoezo, hij voelt zich soms toch Ja, nee, maken. Willem, dat ga je niet vragen. Dat is een heel lief meisje. Ja, schat. Nou, dat ga je niet vragen van Bas, waar maar, en hoezo, hè? Ja, dat <laughs> lijkt me wel logisch, toch? Hmm. <laughs> Willem, die voelt zich 52, maar hij is al bij <laughs> Nee, Joch, ja, ja, ik, ik nee, voel nee, me nee, nog nee, steeds nee, 17. Ja? Is maar een getalletje. Zijn zeg maar een ja. Dan Moet je, word je ook 37. 30. Wat zo? Ik, hij zegt 17. Ik zeg, uh, hij wordt 37. Ik word dit jaar 14. Dus ja. Oh, dan ben ik pas ja. 5. Ik word 33. En jij wordt, jij wordt volgend jaar dan uh, 15, uh, Guus? Nee. Uh, ja. Oh jee. Jawel. Ja, ja, wel. Dan passen we bij elkaar. Ja. Ik <laughs> ja, valt het leeftijdsverschil eens van mee. Nou, uh, Willem, ja. uh, wat ga jij worden? Wat ik ga worden een uh, station. Nee, nee, maar hoe oud? Uh, 16, 17 of 18? 37. Nou, ik, ik, uh, ik, ik ben meestal rondom de 19. Kijk, zie je? Nou, dat ja. past ook helemaal. Jochem, hoe oud was jij nou? Uh, mijn werkelijke leeftijd? Nee joh, Jochem, Jochem, dit is radio. Dit uh, nou ja, hoe dit... ik me voel. Nee maar Jochem, dit is radio, dit is de enige echte werkelijkheid nu. Oh, de enige echte werkelijkheid, maar nou, ik uh, Ja... Yeah. De wet uh, geeft aan dat ik uh, ouder ben, maar ik voel me eigenlijk meestal 25. Nou, zo zie je er ook uit. Ja, dankjewel. Ik neem aan dat je dat als compliment bedoelt. Ja. ja. Maar gaat met jonge mensen om, dan krijg je dat altijd. oh dat is het? Ja. Dat houdt je jong. Dus... Dat vraag maar, Willem. Maar ja, je hebt ook nog een verschil. Je hebt natuurlijk je echte leeftijd, zal ik maar zeggen. Ja. ja. Maar je hebt dan, zal ik maar zeggen... Uh... Wat je nu eigenlijk noemt een geestelijke le leeftijd. Ja, ja. Hoe je voelt, ja. Hoe en, en, maar lichamelijk uh, dan kan ik me nog wel dubbel zo oud voelen soms. <laughs> dat heb ik ook, ja. Vooral als ochtends op moet staan. <laughs> lichamelijk tachtig uh, op het moment. Ah, schat. Ah, oh, maar hoe komt het toch? <laughs> ja, dat ga ik nu maar niet zeggen. Hè? Nee, nee, nee. Moet je dat nee. helemaal alleen dan nog doen? Ben je alweer eentje? Ah, maar ik kan best wel... Ik kan best wel zelf een looprekje bestellen, hoor. Ja. Oh, uh, kijk, uh, over een paar, als je zo denkt, dan uh, kun je over een paar weken je uh, inschrijven bij het bejaarderthuis. Met die bak draaien. Nou, nee, hoor. Ik blijf lekker op mezelf wonen. Ja. Yeah. Goed zo. Ik denk, jij begint over het rekje, dan doe uh, je er staan, een schepje bovenop. En dan weet je, kom je weer met beide benen op de grond. Nee. Nee, zo is het niet, Jochem. maar dat maakt niet uit. Nee, ik bedoel je om je te helpen. En een beetje uh, een kindje uit te halen, gewoon om je aan het lachen te krijgen. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Kijk, dat wil ik maar... wel nog voor. Heerlijk. Maar wat leuk trouwens dat je dichter bij mij uh, komt wonen, inderdaad. Ja, dan kunnen we een keertje langskomen fietsen. Dat moet je zeker doen. Ja. Ja. En niet alleen langskomen fietsen, maar uh, als je uh, bij die ene straat... Uh, ...ja, nee, stik als iets, tegenover de school... ...dan uh, ben, moet je maar eens aanbellen. Ja, maar dan moet je een keer je adres uh, privé doorgeven, joh, ...want ik Dat weet niet waar punt. je woont. Nee, dus uh, helemaal aan het zuiden van het dorp. Jaap is verliefd op mijn stem, zegt hij. Ach. Je ja. moet trouwen, Sunset... Zegt Burger, nou ik ben nog steeds niet getrouwd en ik heb geen relatie dus. Ja. Ah, kijk nou. Nee, maar ik ben happy single, hè? Ja, mooi. Hoe kan je dat van elkaar, happy single? Ja, daar ben ik gewoon. Ik ben ja, echt leuk. heel blij gewoon in mijn eentje zo maar, met mijn dochter. Het mooie ervan is dat je gewoon vrij bent om te gaan en om te gaan met wie je wil. Ja, maar dat zou ook met een relatie moeten kunnen, vind ik. Dat vind ik ook. Die ben ik tegengekomen. Oh, die kom je vast wel wat tegen. We dus zeggen trouw niet voor je veertig bent, hè. Dus mijn leven begint pas, joh. Echt waar? Ja. En ik voel me al oud met dertig. Nee, joh. Gelukkig. Nee, joh. Ik, wou, ik wil wel ruilen, hoor, joh. <laughs> ja, wie weet en, of we uh, samen nog wel leuke dingen kunnen genieten. Als ik nu kom, nee. nog vier... Als ik nu nog 34 was... Dan nam ik nog... Uh, een stuk of tien kinderen erbij. Kinderen? Mm. Kan dat nog op die leeftijd? Alles kan, Jochem. Eh, alles kan, hè? Oké, okay. Ja, dat weet <gül> ik niet. Hij heeft altijd geleerd dat je vrouwen uh, na 30 op moeten passen met kinderen krijgen. Dat klopt, na je 35ste, ja. Oh, bij je 35, oké. Okay. Ik dacht dat het bij uh, je 30 al was. Maar nou, dan kan het nog wel, hè? Oké. Okay. Oh, dan. Uh... Maar nou, dan uh, is dus uh, je dochter dus eigenlijk enigskind. Ja. Ja, en uh, hoe oud is ze nu eigenlijk? Elf. Ah, kijk eens aan. Vindt ze het niet vervelend om enigskind te zijn? Nee hoor, dus, dus is er is niks anders gewend. Maar ze, ze wou wel een broertje of zusje. Maar ja, daar is er nooit van gekomen. Hè? Je, nou, weet het, je weet niet hoe het gaat in het leven natuurlijk. Nou, ja, precies. Kijk, en op een gegeven moment dan... Uh, ik een vriend, een uh, oud schoolgenoot van mij die, uh, die had op, op een gegeven moment van, op mijn leeftijd een vader van 75. Ja, dat wil je ook niet. Die was een nakomertje. En die was. Uh, die man die was uh, een jaar of twee geleden overleden. Maar toen had ik echt zoiets van, uh, ik heb toch eerlijk gezegd dat Wilkenden ouder wordt? <lacht> <hlasses> nou, ik was 130. Kijk, dat wil ik nog graag horen. Ja, precies. Ja, um Oh, dan gaan we bijna tegelijkertijd dood. Maar ja. ik, heb wel, ik heb wel met mezelf afgesproken, want jij, ja, als, vrouw, als vrouw heb je natuurlijk last van je uh, biologische klok. Waarom oh, rond... bij mannen dat niet hebben? Nou ja, sommige mannen schijnt het wel, maar een vrouw zit toch uh, anatomisch een beetje anders in elkaar. Ja, en, die, maar... en die zijn er dus uh, opgeprogrammeerd. geprogrammeerd, dat kan je dus echt merken. Dus rond je dertigste dan uh, krijg je de kriebels en dan... Ja, rond je ste dus ook. Wat? Maar ik heb met mezelf afgesproken. Als ik, als ik blijf kriebelen... dan... Uh, dan ga ik gewoon het in mijn eentje doen. Je maar, en, dan, jij... en dan bewust in mijn eentje, hè? Wat ga je bewust in je eentje doen? Uh, een kind krijgen. Oh ja, oké. Okay. Maar dan, dan ik geef mezelf even de tijd. Ik ga niet haasten gewoon. Als het nu kan, dan kan het ook op mijn veertigste nog. Ja... Mm -hmm. Ja, absoluut schat En misschien kom je uh, nog wel de, de ware tegen voor die ja, tijd Ja, daar, daarom, dus als ik nu uh, Ja uh, naar, de, naar de, hoe noem je dat Een donor uh, kies En dan kom ik dadelijk ineens een leuke man tegen Zul je net zien ja. Ja, precies. <laughs> En er zijn een hoop leuke mannen hoor Inderdaad Als ik zo zie hoe die mannen Op jouw leeftijd dan weer zijn Dan denk ik van nou, ze zijn best wel leuk Dat zijn lekkere dingen toch Jochem Ja, oh, zeker uh, Sun zegt niet generaliseren. Nou, ik ken meiden zat die nooit kriebels krijgen. Maar ik zeg ook niet dat alle vrouwen dat krijgen. Ik kreeg het. Ik, kreeg, nee, maar... ik, uh, ik had kriebels rond mijn dertigste en nu weer rond mijn veertigste. Ja, ja, ja, dus, ja. Maar ik heb het niet over andere vrouwen. Niet dus over Willem dus. Want anders. Willem herkende het wel. Nou, wat ik gewoon zelf het idee had. Kijk, weet je dat de laatste tijd gewoon zoveel, ja, in me omgaat, gewoon zoveel veranderingen. Op een gegeven moment was het voor mij, vandaag op gisteren, toen ik zo, keek, ja, was ik zo bezig met mijn dingen. En ik denk, wat voel ik toch bij mijn lichamelijk? <laughs> jezus, dat ik gewoon echt gewoon gevoel had van, jezus, waar ben ik zo veranderd, zeg. Lijkt wel alsof ik, uh, ja, gewoon een stuk volwassener ben geworden, zo uh, energetisch gezien en alles. Ik denk, wat is er voor mij gebeurd? Ik herkende mezelf niet eens meer. Ja. Ja, dat noemen ze dan, zeg maar, uh, volwassen worden, uh, lichamelijk gezien, zeg maar. Nou ja, ja? Oh, Jaap, Jaap is al getrouwd, zegt hij. Ah, oh, jammer. Oh. En jij ook, Guus? Jawel, maar ik, ik, ik was graag met Jaap getrouwd. <laughs> ik, ik zal je nog wat vertellen, ik ben op de bruiloft van Jaap geweest. Aha. Echt waar. Zo. En het was een ongelooflijk gezellig feest. Ja. Dan mag je niet met uh, meerdere vrouwen getrouwd zijn? Uh, mag ik wel, je maar ik, ik, ik weet niet of jij dat mag. Nee, maar als moslim mag uh, je geloof, met, met ik vijf geloof vrouwen dat... trouwen. Nou, ik mag er met vier trouwen, maar dat is ook genoeg, hoor. Uh, ik geloof dat ik het even niet meer goed kan volgen. Ja, ik hoef alleen met je stem te trouwen, Sunset. Oké, okay, ja, okay, Jaap. Nou, Jaap, Jaap en... mijn, mijn Skype... Uh... Naam is uh, even uit mijn hoofd Sunset underscore 711. Dan kan je een keer met me praten. Oh jee. Oh jee. Ik, ik, ik ben weer jaloers. Ik, ik ah. begon dit gesprek met jaloers. Het is hey, nog niet het einde van een ik gesprek, maar ik jou ben weer, weer, weer jaloers. Hoezo? Ja. Vertel. <laughs> Als je aan de komen wij nog niet meer tussen. <laughs> Dat kun eigenlijk wel goed verstaan, kijk maar. Uh, Linda die wil samen met mij een kindje adopteren. Ja, dat vind ik wel leuk. Maar ik geloof, als je 40 bent, uh, dan is het ook alweer te oud om te adopteren. Uh. Is dat zo? Is dat onzin? Ja. Dan bak op, opschieten. Als mijn kinderen. Ja, Ja. Ja, maar als je. Ja, ik ga afdaken. volgende week uh, naar bed om misschien pleegouder te worden. Ja. Maar ja, daar zitten ook weer zoveel. Ja, dingetjes aan. Dat ik toch, ja, dan zou ik denk ik voor. Want ja, je krijgt geen vrijstelling voor werk of zo. En ik vind, als, als je een paar kinderen in huis neemt, dan wil ik er voor die kinderen zijn. Ja. En, en, en dan wil ik ze niet naar de opvang brengen. Waarom zitten ze dan in een pleeggezin? Maar dat schijnt uh, niet uh, zo geregeld te zijn. Je moet gewoon gaan werken en een en pleegkind moet naar de opvang. Dat vind ik belachelijk. Ja. Ze terwijl, zeggen, ik terwijl er horen. zoveel vragen is naar pleegouders. Mijn schoonzus is dus ook gestopt met werken toen ze kinderen kreeg en ze is nou gewoon thuis en het werkt ze gewoon thuis via internet. Okay. En mijn moeder net zo. Ik vind gewoon eerlijk gezegd van um, als jij uh, werk met kinderen kan combineren, oké, okay, dat moet dat kunnen. Als je, je kies voor pleegmoeder gewoon, te zijn en je neemt een paar kinderen in huis. Vind ik toch ja, als je niet je kan combineren, dan moet, je dat, dan moet je voor de kinderen kiezen. Persoonlijk, vind ik persoonlijk. Ja, maar ja, dat is de Nederlandse wet, hè? Maar ik vind pers persoonlijk vind ik gewoon van, uh, als een vrouw uh, kinderen wil, dan, en ze kan een werk niet mee combineren, dan moet ze voor de kinderen kiezen. In de zin werken. Uh, Ine zegt dan krijg je genoeg geld voor die zorgse. En je krijgt wel uh, geld. Maar zo'n kindje die komt met helemaal niks. Hè. Die, komt, die weet niet welke leeftijd het is. En die komt gewoon met een tasje of misschien met helemaal niks. En da daar, ja, je moet uh, van alles kopen dan. Daar kan je niet van leven. Dat is niet de bedoeling. Het is voor het kind dat geld. Ja, ik heb nog wat uh, koffie gehad. Nee. Die Tinarius, die zegt ook hier in Nederland moet je blijven werken. En bij de bijstand wordt een pleegkind niet als uh, gezinslid gezien zelfs. Wauw. Dat is wel, ja. Oh, dat is wel ja. raar. Ja, terwijl er zoveel pleegouders nodig zijn. Nou ja, maar Els en ik die hebben... Uh, toen was ik dus nog heel jong, hè. He? Maar we hebben een heleboel die, uh, pleegkinderen gehad. Uh, mm -hmm. En ik, ik kan me niet voorstellen dat dat daar niet meetelt. Ja, echt waar. Zoek hem maar op op internet, kan je gewoon kijken. Mm -hmm. Hey Willem, uh, even iets anders. Komt er ooit nog een uh, psychologie dag uh, <coughs> Nou, we hebben nog geen plannen, maar uh, we gaan er eerst wel over praten. Mooi. Ik heb nog een andere is, dag. Er is heel veel. Er is heel veel belangstelling. Ja. Want de, de, de nieuwe workshop in mei zit alweer helemaal vol. Ja, kijk. We moeten zelfs nog een nieuwe organiseren, geloof ik. Zijn er zijn nog alweer vijf nieuwe aanmeldingen. Want ja, aan jouw stem te horen is daar niks meer mis mee. Nee, er is niks meer mis, jongen. Het <laughs> gaat heel ja. goed. Ja, ja, precies. Ik ben blij dat je zonder... Willem de fluisteraar meer, hoor. Zeg je? Ik ben geen Willem de fluisteraar meer. Nee, gelukkig maar. <laughs> nou, dat had en dat af en toe wel hoor. zijn charme, zo Willem... Ja, dat is waar. Linda, Linda die zegt... Uh, je weet ook niet wat voor problemen... dat kind ook meekomt. Je moet wel sterk zijn om zo'n kind in huis te hebben. Maar ja, ik heb zelf... Uh, in een pleeggezin gezeten vroeger. Dus ik was heel blij dat... Uh, dat het bestond. En ik heb toen... Uh, besloten van nou, als ik daar ooit de tijd... en de ruimte voor heb, dan zou ik daar best willen. Maar je kan ook bijvoorbeeld... Uh, uh, je hoeft niet uh, fulltime pleegmoeder uh, te zijn. Je, ze kunnen ook in het weekend komen, dat ze even een weekendje eruit zijn. Of in de vakantie. Dus dat kan je ook doen. Dus ja, mochten er mensen zijn die tijd, uh, tijd en gezelligheid over hebben, dan, ja, dan, dan kan je ook zoiets gaan doen. Sunset, mag ik hier pleegkind zijn? <laughs> Krijg ik daar een vergoeding voor dan? Nou, oh, moet ik moet wel kleding ik, voor je kopen. Hè? Nee, nee, dat hoeft niet. alleen maar luiers. Alleen maar luiers, ja, nee, ook niet. Nee, zelfs geen luiers. Nee, ik uh, zelfs loop geen al luiers. Helemaal zindelijk. Helemaal zindelijk ga en ik. je uh, op de kattenbak Ja, zoiets. In ieder geval, uh, <laughs> nee, ik, ik, ik heb nog nooit kleding gekocht. Echt niet. Nee. Ik heb het alleen maar gekregen uh -huh. en daar moet ik af en toe mijn broek extra ophijzen of een dingetje extra bijschoren. Maar ik, ik heb nog steeds niet het idee dat ik gelukkig zou worden als ik naar een kledingwinkel zou moeten. Uh -huh. nee, dat probleem heb ik ook. Daarom laat ik altijd mijn moeder of mijn zus mijn kleding kopen. Die hebben dezelfde smaak en dat is altijd goed. Ja, maar het gaat mij niet om de smaak. Ik, ik draag de kleding die in de smaak is van die mensen van wie ik het gehad heb. Nou ja. En, ik weet gewoon al, ja precies. Nou, maar ik heb wel het gevoel, want je had het net over allemaal van dat soort dingen die van buiten afkomen en zo. Ja. Dat als ik die kleding van iemand anders aantrek. Ja. Dat ik dan ook een stukje van die iemand anders met me meeneem. Oh ja. En... En dat heb ik ook als ik een penbeet pak. Ik weet niet, heb jij wel eens een pen geleend van iemand en dat je er mee moest schrijven? En dan schrijf je ineens met andere letters als dat je gewend bent. Klopt, kan, ja, ja. En dat is voor mij normaal, maar sinds dat jij net tegen mij gezegd hebt dat het allemaal van buiten afkomt, vind ik alles steeds gekker worden. Is dat normaal? Jij bent, nou het punt is gewoon. Nee, maar is dat normaal? Um, wat de meeste mensen paranormaal vinden... Nee, ho, ho, ho, ho... Nee, ho, ho, door. Jochem. Het para, <laughs> dat hebben we nog niet eens. We, we zijn nog niet eens aan het para toe. We zijn alleen maar van... Het, ik vind het dus eigenlijk ja, heel normaal... dat ik dan schrijf met andere letters... als waar ik normaal mee schrijf. Of, of dat ik ineens iets anders meeneem met me... omdat ik kleren van iemand anders aan heb. Wat okay. jij... En wat jij, dat vind ik normaal. Ja, maar jij ik... hebt me net gewezen op dat het allemaal van buiten afkomt. Nou, punt is gewoon. Nou klopt dat het, het, in nou, ieder geval. Ik de meeste mensen bijzonder. Wacht even. Mag, mag, mag ik mijn verhaaltje nog afmaken? Tuurlijk, juist. Want het is wat eigenlijk is jouw programma. Jouw <laughs> programma? Nee, het is jouw programma. Hoezo is mijn programma? Ja, nou, het is jouw programma. Ik dacht wel dat ik kom lekker gezellig bij jouw programma. Nee, het is echt jouw programma, hoor. Geweldig. Ik eigenlijk een keertje Willem de in mijn programma. Ja, eigenlijk je eigen programma. ja, Willem, ik zend weer uit tussen 8 en 10 op woensdagavond. Ja, dat weet ik. Niet alles verklappen, Jochem. Ik heb het over Willem. Ja, dat weet Willem wel. Oh, gelukkig. Dus eh, als je dan ook nog op Skype komt, dan kan ik jou nog ook bijzetten. Nou, ik was pas bij Nelly en die zei: je moet, eh, als je weer gaat uitzenden, moet je maandagavond na mij uitzenden. <lacht> maandagavond. Ja, ja, ja, ja. ja. een uh, Dat is wel een hele die, mooie die, tijd. <lacht> ja. maar dat is jouw uh, programma-tijd. Ja, en? Maar <lacht> oh, je hebt zoiets van: voor Willem de me redden? Uh, schrijf ik uh, zo'n programma wel op? Joh, weet je hoe lekker het is om gewoon onderuit te zitten op een stoeltje, gewoon nergens aan te denken en dan gewoon te luisteren. En, ja, en dan ja. te hopen dat het eindelijk Jochem zijn programma is. Ja, precies. Wel, nou, ik had helemaal niet bij stilgestaan dat het mijn programma is geworden. <laughs> is het al woensdag? Hoe? Nee, dat is snel, is passief, hè? Weet je, nee, is dat, nog dat, steeds maandelijk. Sunset, dat gaat heel snel. Ik heb hier ja, mijn agenda ja. even doorgekeken. En het kan zelfs donderdag zijn. O oh jee. Nee. In mijn agenda staan namelijk alle dagen. En het is allemaal nu. Dus ik, ik kijk nu en ik zie vrijdag. Ik, ik blader nee, even door. Oh, weekend. Ik zie dinsdag. Nog een half uurtje. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dan blader ik gewoon even door. Zondag. Het is nog steeds nu. Mm -hmm. Ja. Hey, um, Willem. Ja? Um, ik was eigenlijk benieuwd uh, welke internetprovider heb jij nu eigenlijk? Uh, Access Aha. Dat wou ik even voor de zekerheid weten. Dan heb ik denk ik toch nog steeds jouw goede e-mailadres. Ja hoor. Oh mooi. <laughs> ik was even uh, vergeten. Ik denk vaak maar. Dus als, ik, uh, als ik dat e-mailadres zie dan weet ik dat dat een goede is. Ja. Ik dacht dat ik ooit een uh, planet uh, had gezien, maar e mailadres van jou. Nee. Extras dat is een andere Willem de Ridder. Er zijn heel veel Willem de Ridders. Hè? Ja. Het yeah. ja, is goed dat ik dat weet. Hé, <laughs> hey, maar hoe is met Klari? Ja, heel goed met die schat, ja. Hoi. En uh, met je dochter? Nou, je die is, ben, die, die is uh, binnenkort jaar. Oh, wat leuk. Hoe wow. haal ja. ik het zelfs klaargemaakt? Het zit in Utrecht, hè? Ze is een afstuderen op de Hogeschool der Kunsten. Kijk eens aan. De oh, de niet Botanisch. ook weer de... Zo heet het, de Hogeschool der Kunsten. Ja. Ai, ai, ai. Dat is vlak naast mijn land. Ja. En, nou, mooi. En, maar dat zijn allemaal van die mensen, Jochem. Uh, ja. Die vinden mijn land mooier als de Hortus Botanicus. Als de Hortus Botanicus. De Hortus Botanicus is de plek waar al het geld heen gaat om het zo mooi mogelijk te maken. En, en bij mij is het dus de plek waar vooral geen geld in gaat om het zo mooi mogelijk te houden. Ja, precies. Nou, misschien kan ze bij jou de receptie houden. Nou, die plek en, is het uh, altijd. Maar Guus, ja? we hebben toch binnenkort wel redderadio Radio Dag? Ja, de, ja. Nou, eigenlijk... Ja. Moet, moet je dat natuurlijk aan de baas juni, vragen. Ja? Nee, maar de, de, je moet dat aan de baas vragen. Ja, ja want willen. wij wilden graag een dag. Nee, de, de baas is Jochem. He? Toch? Van, vanavond ja, was Jochem nee. toch de baas? Nou, doe maar wel begin juni dan. Begin juni, Jochem? Op, op een zaterdag. Nou, nee, nee, nee, dat kan ik niet. dan kan ik niet. Ik heb dan al een Dus dan ja, raad dan ik niet. Nee, dat doe ik niet. Dus van mijn oude school, dat doe ik niet. <gif> ik wil best een week nog na of zo. Uh, ja. maar, uh, wel op een De dag. Tweede dag. week van juni. Ja, dan kan ik wel. Oké. Okay. Nee, we want, zaterdag dan, moet, wel, want ja. dan moeten Guus en ik weten voor, voor een bepaalde verrassing namelijk. Ah, oké. Okay. Dus, uh, nou, dus neem, neem je oordoppen mee op uh, oh, Radio Duim. Ik wil zeggen ook <gif> dat jij wil zeggen. Want. Uh, nee, dat kan niet met elkaar. Ze hebben mij gebeld. Hé, Guus? Hallo? Ja. Ik zeg, neem, neem je oordoppen mee. Nee, joh. de radiodag. Ja, dat is wel een goede tip. En dan hoor je het nog steeds. Jawel, maar je kan het beter aan niemand vertellen. Nee, maar ik vertel ook verder niks. Oké. Okay. Dat is tegenwoordig in een bos. Dat was in Amsterdam. die zit nu op de Geert van Kalkenplein. dus van bij het ik ja. Nou, dit is spannend. D dit moment was echt spannend. <lacht> Hoezo? Vonden jullie ook niet? Ja. Nou, ik had eigenlijk zoiets van tegen wie zit wel op nu te praten. Ja, tegen Claire, Klaar. Hier. Klaar hier. Nee, ja. Doe de van hey! Doe me de groeten, mannen. Hij is goed, hè, Klaar. Klaar. He? Heel veel groetjes. Ja, ik ja. heb de groeten terug, jongens. Ik hey, zie ja. de mensen zitten op het. Klaar, ja, ja. je gaat zo naar bed toe. Ja, nou, Jij blijft toch wel even kletsen, hè? Willem? Voel je al zo oud dat je nu aan naar bed moet? Nee, ben je gek zeg. Kom je daar bij. Je kon nog bij? Ik kom nog kijken. Nee, we blijven spelen, jongen. Heel huh? veel de maatschappij het werk noemt, dan blijven spelen. Precies. Werk dat doen we niet aan. Nee. nee. het mag niet in werk ontaarden. Huh? Nee, precies. <lacht> dan ga je. Ga je binnenkort ook weer radio maken, Willem? Ja, lieve schat, ik ga binnenkort weer radio maken. Ja. Ik ga morgen waarschijnlijk, of overmorgen, ga ik eventjes met, uh, uh, met mijn webmaster ga ik eventjes, uh, een datum opzetten en zo, wanneer je het kan. Oh, oké, uh, En dan gaan we beginnen. Ja. Niet ja. alles verklappen, uh, Jochem. <laughs> oh! Ja, Jochem, je verklapt alles, hè? Ja, Jochem, je verklapt alles. We hoeven niet alle de dirty details te weten, hè? De <laughs> okay. dirty details. Is ik weet niet wat ik allemaal wel eens niet mocht verklappen, Sorry, hoor. Zit je maar te plagen. Oh, ja. ja, ik weet het. Ik kan het even van je. Ja, toch? Ja. Ja, toch. Ja, anders fiets ik wel gewoon voorbij, hè? Nee, nee, nee, dat uh, stop je maar voor. <laughs> maar Toen je hebt zelf koffie? Spoor... Ja, zijn zeel. Eh, uh, gatver. Nee, dat is geen koffie. Oh, dat is, uh, nou, weet je wat? is koffie uit een maandverbandje. <laughs> oh, jakkes. Nou, weet je wat? Koffie dat uit een maandverbandje? Uit ja. <laughs> Krijg je mij een, uh, een smoothie. Hé, <laughs> hey, um... maar uh, Jochem... Ja. Dan heb, als jij dan toch senseo drinkt, hè? Ja. dan heb ik aan jou een vraag. Zeg het eens. Dat is eigenlijk gewoon een mopje, maar dat maakt niet uit. Dat mag best wel van, Guus. Tuurlijk. Wat is het verschil tussen een theezakje en een tampon? Het verschil weet ik. Ik moet al een ik heb thee bij mij komen drinken. Als jij het verschil niet zou weten, dan kom ik bij jou geen thee drinken. Precies. Ik weet het verschil wel. Wat is het verschil dan? Uh, de inhoud van. Nee, hey, het komt er even bij. Oh. Hey, de ene, de ene is van... rooibos. Hè? Oh. Huh? <laughs> de ene is rooibos. <laughs> <laughs> en de andere is uh, groene thee. De inhoud van die. Uh, nee, uh, hey, de is er daar? Ah. ik ga weer weg. Wat zeg je aan Jochem? zeg, eh. Uh, bij de, de, de, ja, uh, de theezakje wordt gebruikt via jouw bovenste, via het bovenste gat. En de andere wordt gebruikt via het onderste gat. Maar, ja, uh, en dan komt hij weer aan met zijn dirty details, hè? Ja, kun je wel zeggen, ja. Ik, ik begrijp er nu helemaal niks meer van, even. Ja, dat zijn al verschil weten. <laughs> nou, ja, hallo, er zit allebei aan een touwtje, Jochem. Dus er, als je het verschil ja, niet weet, verschil. dan hoef ik, niet te, dan hoef ik, ik geen thee van je. Ik weet het verschil wel, hoor. Kijk, ik Ja, dat zeg je af. de hele tijd. Ja. ja. Oké, okay, ik weet dat er verschil in zit, maar ik weet het niet. En, wel. Uh, en wat voor senseo heb je? Wel, en zwarte, zwarte koffie? Uh, regular. En zonder melk. Zonder melk. Oké, okay, want ik mag geen melk. Nee, ja, maar je denkt allemaal dat het melk is, maar het is gewoon opgeklopt de koffie eigenlijk. Gewoon de hoge is Een schuimlaagje. het schuimlaagje, dat heeft niks met melk te maken. Het is gewoon omdat die uh, koffie met hoge druk uh, in jouw kopje komt. Mhm, mm ik weet het. Ja. Maar ik heb, heb zo'n koffiepotje met zo'n filter, weet je wel? Ja. Zo'n, uh, noem je zo'n ding. Bij mij wordt meestal met twee mensen koffie gedronken. En dan ben ik het zonde om er een hele vele filter in te zetten. Ja, nee, nee, nee, maar dat is zo'n heel klein potje. Die koop je bij de HEMA. Ja. En dan doe je dan, doe je dan uh, ik doe er voor mezelf één eetlepel koffie. En dan vul ik een bodempje met oh ja. heet water. En dan ja. laat je dat even trekken. En dan doe je het knopje naar beneden. En dan gaat, gaat de filter helemaal naar beneden. Dus geen... ja dat is gewoon ja. Het is niet net als filterkoffie met een witte filter. dat is gewoon een... Okay. En dan doe je het naar beneden en dan kan je het inschenken. Ah, en... kijk eens aan. en Dat is echt heel lekker hoor. Kijk eens aan. Ik zit eventjes... Is misschien ook wel een ideetje voor je. Wacht eventjes. Um, Tom die vraagt me wat. Even kijken dat was... Volgens mij heet hij... Hem... Een percolator zo, Ik weet niet. Percolator. Dan... Ja, ja, zoiets ja. Jij moet dat weten. Ja, ik vergeet het elke keer door de woord. Nee, maar Willem die heeft daar de hele tijd tussen gezeten. Tussen allemaal van die ah. percolators. Um, Tom, die heeft een bericht. Um, Tom, die zegt mij uh, dat er woensdag om tien uur s'avonds... en op een podium is in de kroeg. Is dus precies na mijn uitzending... Oké. Okay. is niet voor jullie om te weten ook, gelijk. Oké. Okay. Ja. Dus vandaar dat ik zoiets had van, nou, lekker leuk als film erop is en, uh, en jullie tweeën. In, in de kroeg in Vught? Eens? Nee, de kroeg van Adrie. Oh. Ja. Ik dacht in Vught. Nee, <kwijnt> Adrie. Ah. En dat is niet in Vught? Waar zit het dan in Rosmalen? Nee, in, uh, op internet. Oh, op internet? Ja, www.aartjes-music.nl Schepetjes doorgeven, dat je erin wilt. En dan uh, regelt hij het verder. Want de is tegenwoordig helemaal afgeschermd. Uh, zodat het niet meer openbaar is. Maar Jochem. Ja? Volgens mij verklaart nee, je wel. Een, het heet een Café chair, Want een percolator is zo'n... Uh, zeskantig potje wat je op het vuur zet en dan krijg je weer expresso oh, het heet een tiers, dat is het Maar ik, ja. ik, ik, ik haal het altijd door elkaar die twee een café Thierre? Ja, ja maar hoe werkt dat dan ja dat is gewoon zo'n eigenlijk een glazen kannetje en daar doe je dus koffie in en, dan, en water erop en dan, dan zet je er een, een rond, ronde schijf met een en met, uh, met, een met een dopje en een steeltje. Dat is dan eigenlijk de filter. En dan doe je die fi laat je het even trekken. Dan doe je die filter naar beneden duwen. En dan kan je inschenken. Dat is echt heel lekker. Doe je dan gewoon instant koffie? Nee. Nou ja, mm. gewoon filterkoffie, gebruik je daarvoor. Het oh, uh, lijkt me leuk als je dat een keertje bij mij demonstreert bij me thuis. Ja, als ik hem heel uh, heen en weer kan uh, vervoeren, ja. oh, ja, ben ik nooit zo'n ster in. in. Oh nee, oké. Okay. Maar dan moet je maar een keer hier koffie komen drinken, hè? Dat, dat is goed, daar gaan we het dan aan. moet ik een keer je adres wisselen. Ja. Zo. Koffie! Ja, lekker! Ja, doe maar een bakje. Precies. Uh, ja, uh, wat voor koffie hou jij nou van Sunset? Ja. Uh, hele, liefst uh, hele donkere koffie, dark roasted of zo. Oké, okay, dan weet ik dat. En welke koffie drink jij dan eigenlijk? Ik drink nooit koffie. Oké. Okay. Nee, zo nooit ik, niet. En, uh, ik welke... denk wel eens nu aan jano Ja. Uh -huh. uh -huh. <laughs> wat is dat? Het is ook een soort geroosterde granen zijn het maar geen koffie. Oké. Okay. Ah. Okay, dit Wat is ook genomen. Maar je hebt ook uh, bamboekoffie. Ja, dat dus is zoiets bamboekoffie, maar dan nog lekkerder. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hoe heet het ook alweer, zeg je nou eens? Uh, Janno. Janno. Y-A-N-N-O. Oeh, dat is wel. Ah. Uh, uh. Oké. Okay. Krek A-N-N-O-H. Oké. Okay. Jammer. Um, Willem, de maandelijkse ja. salon. Hoe zit het daarmee? De maandelijkse salon? Ja. Hoezo? Wat, wat, waar, hoe wil nou, je bij vertellen? Moet je geknipt worden? worden. <laughs> huh? Nee, Nee, nee. nee. dat betreft ben ik uh, twee weken geleden geweest. Ik, ik bedoel meer van, hij had op een salon ooit van het, net als een open podium eigenlijk, dat je dus gewoon net zoals binnen radio dag, en dan gewoon elke maand eigenlijk, dat mensen dan bijvoorbeeld zelf uh, ja, iets kunnen zeggen of zingen of dat soort dingen. Ja, ja dat, dat, dat, idee, dat idee is er nog steeds, ja. maar uh, dat, uh, we zijn er zijn nog eerst een aantal andere dingen die we moeten doen. We gaan nu binnenkort weer mensen aansluiten voor live televisieprogramma's. Oh, leuk. En like uh, we zijn dus bezig, ik ben dus bezig in uh, Wiesbaden, mm -hmm. waar dus zeg maar die, uh, die grote fluxus tentoonstelling is, omdat het 50 jaar bestaat. Ja. Dat zegt uh, de beginners, zeg maar, de pioniers van multimedia. Mm -hmm. Daar heb ik dat al voorgesteld en die waren wel enthousiast. Ja. En we willen misschien zelfs een fluxus-site beginnen. Wauw. Dus, uh, maar goed, er moet allemaal nog kijken of dat doorgaat. Ja. Yeah. Dus, maar goed, in ieder geval, Dat wordt wel inderdaad nog. Het zit nog steeds in de pen. En waar kan je dat uh, zien? Nou, dat gaan we op allerlei plekken gaan we dat doen. Mooi. Ruimtes waar je naartoe kunt gaan en waar je een soort. soort uh, is, maar dan uh, live op televisie. Ja, dat is net wow. zoiets als hier, je je Wat? Dat is net zoiets als hier. Kijk, ja, ik heb op vrijdagavond. Avond... Ja, je kunt zo mensen uitnodigen. Ja, vrijdagavond heb ik altijd de voordeur gewoon open. Ja. En ik weet echt niet wat er gebeurt. Ik weet ook niet wie er komt. Er is ook nee. nooit iemand die van tevoren opbelt of die wel komt of niet komt. Ja, precies. En de voordeur is gewoon open hier. Ja. En je oh. kan dus gewoon langskomen. Ja. En als je uit een plek komt verder van Utrecht vandaan, kan je ook nog blijven logeren. Dus... Uh... Ja. Dat weet ik, ja. Alleen je bent toch dus niet... Ja, dat weet jij Jochem. Maar dat weten de meeste andere mensen. weten niet dat gewoon mijn voordeur gewoon open staat. Klopt. De meeste mensen die bellen aan of die kloppen aan of die, die willen van alles. En als ze kloppen, dan gaat de deur ineens bewegen en dan schrikken ze helemaal. Maar, maar dat is eigenlijk wat een salon is: hmm. het is gewoon een open deur en iedereen kan hem intrappen. <lacht> <lacht> precies wat ik dacht. Nou, en ja. wanneer krijgen we nou de eerste salon live vanuit Vught? We toch uh, dus eerst een goede uh, locatie moeten vinden. Hoezo? Heb je, heb je geen goede locatie dan? Uh, ik heb maar eentje op het oog gehad, Geef geen eerlijk toe. Nee. Uh, Gewoon jochem. Hoe groot is je huiskamer? Uh, 300 vierkante meter. Hoeveel? 23 vierkante meter. Dat, ja, ik kan niet kleine, zo goed. Ik kan niet een zo goed. Ik kan niet zo goed rekenen, maar hoeveel bij hoeveel is ja. dat? Het gaat zo. 4 uh, bij 5, 5 bij 5, zoiets. Nou, oké. Okay, Kleine gezinswoning. Nou, hoeveel mensen vijf... wonen er in Vught? Uh, <laughs> veel te veel om in het huis te krijgen. Nee, maar die moet je ook niet allemaal hebben. En zeker de eerste keren niet. Nee, maar dat redt je niet, want ik denk dat je als je. Mensen in uh, mijn huis krijgt, dan is dat al veel. Nee, maar Jochem, stel je voor: u, jij begint ook, ook een salon vanuit Vught. Ja. Live. Vanuit ja. je huiskamer. Ja. En je doet net zoals ik, je zet gewoon je voordeur open. Ja. En, en er kunnen mensen binnenlopen. Hoe, hoeveel mensen zullen er dan binnenlopen op een woensdagavond? Uh, ...als ik niet uitkijk veel te veel... ...dan komen er met meer, gaan ze met meer dingen naar thuis uit. Dan, dan, dan, dan woon jij op een interessantere plek als ik... ...en ik woon in Utrecht... ...vlakbij het centrum... Ja. ...het barst van de muzikanten... ...en ik heb hier eigenlijk nog nooit meer bezoekers gehad... ...als een stuk of negen tegelijkertijd. Nou, jij zei net... ...10 is de limit... Ja, maar ik wil mijn de deur hier niet open te maken. Die, nee. de, die. open te houden, dat wil ik niet. Nee, maar het hoeft niet. Nou, het, je je het, kan het, ook gewoon het, laten aanbellen en dan moet je iedere keer zelf de deur open doen. Daar ben ik te lui dat voor. Ja, nou, daar ben ik gewoon te lui voor. Ja, oké, okay, maar. Uh, ben dan. heb jij. kijk, jij hebt volgens mij uh, zo alles zo vast neergezet dat ze bij jou niks weg kunnen halen. Ze dus kunnen bij mij alles weghalen, dat mag ook. Maar. Ik snap nog mee? steeds niet Jochem waar, waarom jij gewoon, je bent hier al twee keer geweest. Ja. Ik snap niet waarom jij gewoon niks meegenomen hebt. Omdat ik gewoon een persoon heb om dat niet te doen. Dat zijn jouw spullen, niet de mijne. Ja maar weet je hoe, hoe stomzinnig ja. ik me voelde? Ik denk die Jochem die is eindelijk bij mij geweest en die, die neemt stiekem een aandenken mee. Dat doen ze allemaal in een hotel, neem je ja. een handdoekje mee of een stukje zeep. Nou ik ben zo niet. Ja, dat is, eh. ja maar daardoor voel ik me dus minder waardig, Jochem. Nou, ja echt waar, ik, ik, ik dacht, ik heb een fan. Als ik het aandenken en mee zou nemen, dan zou ik het je eerst vragen of ik het mag. Ja maar dan zou ik altijd ja, ja ik zeggen, dat is ook meenemen. dom. Ik ga niet stiekem iets meenemen, dat ben ik niet. Nou, nee maar Jochem, ik, ik, ik, ik ga... Oh my god, ik heb van... die muziek aangezet. Maar deze week, daar gaan er twee servers naar Amsterdam. Ja, ja precies, Dat wak inderdaad. Voor, dus voor de radio. Oh, mooi. Ze zijn beter af dan bij mij, inderdaad. Dan ik doe er eentje naar mij toe. Maar de nee, radio heeft ze harder nodig dan ik. En ik ben blij dat ik eraf ben. Ja. En Het zijn perfect mooie servers. Ja. En uh, de operator ja, is er de, heel erg blij mee. Hier is een uh, advertentietje van Paco Rabanne. Mm -hmm. Wacht even. Ja, want, uh, uh. Ik had ook wel interesse in die server, maar ik wist niet hoe ik hem in, uh, in bed kon krijgen. Altoesten, lieve schatwacht. Nee, nee. Altoesten? Nee. Wat rusten? Ja. Goh, goh. Ga je slapen? Nee, klaar. Sla oh, oh wel trusten, Klarie. Ja. Wel rusten, Klaarie. Hey, ik zie dat een uh, vriendin van mij uit Amsterdam. die luistert ook uh, mee. Die heeft net ingeschakeld. Ja. En ik wil even de groetjes doen naar Marian. En uh, ook heel veel groetjes aan Willem van Marianne. Nou, dankjewel Marian. <laughs> Heerlijk. Leuk, hè? Hoe was, was je vakantie in Frankrijk? Willem vakantie in Frankrijk? Hij gaat alleen maar naar Frankrijk om te werken. De hele tijd kruiwagens sjouwen, metselen, stucadoren, alles. Ja, ik heb hum, met... nooit. Ik heb Volgens met... mij is hij nu thuis om uit te rusten. Ja, precies. Ik heb net een kelder schoongemaakt... En dat ja? is één grote grot. Zo. Die, die boerderij is gebouwd op, op, op, op, op, op, op rotsen. Ja. En onder in die kelder is één grote rots, jongen. Alsof je in een grot zit. Nou, geweldig. Ja. Dat heb je helemaal weer schoongemaakt, jongen. Nou, je, zit echt, je komt echt in een grot binnen. Dat is zo leuk. Mm -hmm. Ja. Oh cool. Ja, het is een uh, lekkere plek. We gaan hem waarschijnlijk ook zo nu dan verhuren. Maar weet je niet waar je moet verhuizen als het daar gaat hagelen? Ja, nou, het kan daar behoorlijk hagelen in de zomer. Ja, vertel, vertel mijn ouders wat. Die hebben laatst uh, ook een hagelbui gehad en uh, daar is de camper naar de kloten gegaan. Oh, kijk eens aan, ja. Ja, ja inderdaad. En uh, ja, ze dus hebben we nu een nieuwe, gelukkig. Goed zo. Ze hebben zondag uh, de eerste rit met ze gemaakt. Nou, kijk eens aan, zeg. Ja, en uh, <laughs> kijk, uh, donderdag is mijn moeder jarig. En uh, zondag en maandag ga ik er mee na weer naartoe vanwege Pasen. Leuk. Ja, dus uh, daar heb ik ook echt wel nodig gehad. Want uh, wegen de drukte van de afgelopen tijd en de drukte van de aankomende tijd... heb ik echt zoiets van, yes, dat kunnen we net nodig, ja. Yeah. Dat gaat echt, ik heb echt gevoel dat dingen nou weer met een berg oppas gaan. En ik er komen zoveel leuke ideeën om af toe uit te werken. En ik heb zoiets van, ja, ik, het is meer zo van, hoe ga ik die plannen, wegmaken? Maar. Hoe ga ik dat doen? Wat gaat er eerst en wat komt er dan? Gewoon echt welke prioriteiten moet ik stellen. Zo. Dat idee heb ik nou. En dat is gewoon heerlijk. Vooral dat ik gewoon steeds meer mogelijkheden zie. Yeah. Maar Willem, je hebt zoveel dingen te doen. Hoe plan jij dat allemaal? Hoe regel jij dat allemaal? <lacht> uh, ja, Net zoals ik ben ik bang. Voor, ik Niet gewoon, gewoon, gewoon hè? Eén voor één, hè? Eén voor één? Ja. Ja. ja. Dan, nou, dan, dan ben, dat ben je ouder als dan ik. Had. Hè? Dan ben je ouder dan ik, want ik plan nog steeds niks. Nee, ik plan ook niks hoor. Dat laat je aan nou klaar, Jom. Ja, precies. K ah! er is een man naar mijn hart. Ja. <laughs> want, uh, nee, plannen doen we niet gedaan. Nee. Ja, je, vraag... je moet soms wel eens afspraken maken. Hè? Ja, precies. Daar kom, kom je niet aan. Willem, uh, ik heb een uh, vraagje. Zou jij. Uh, of Anclari uh, willen vragen of ze een keertje een afpak voor je wil maken met Peter Pontiac. want mijn vraag is eigenlijk of hij want uh, Red had te bellen dat hij de beste is uh, een, een logo wil maken voor de hoogspelacademie wacht even oh maar dat kun je, je ook vragen op. aan bubbels uh. helemaal niet willen tussenkomen nou, hoe goed? krijg ik erbij zet er maar bij dat met, met een plusje onderaan ergens Oké, okay. ja dat gaat, nou net, echt is net weg. Even kijken, hoe doe ik dat, oh hier een plasje. Even kijken, bestuur, bestand, scherm, persoon aan dit gesprek toevoegen. Herman Tacklenburg. Ja, dat is goed. En dan toevoegen aan het gesprek, kijk of dit gaat lukken. Ik hoop maar dat het tenminste lukt, ik, ik heb, uh, Herman bij daar. Opbellen mislukt. Helemaal ontwikkelen, hem. Hoe uh, uh, kan het goed dat hier staat opbellen mislukt? Of is hij hier wel? Nee, hij is er hier ook niet. Ik denk dat hij. Ik ga het nog een keer proberen. Kijk wat het lukt. Nou, we, we moeten even Duco uh, begroeten. Duco is er ook. Hé, hey, Duco. Oh, en Duco is helemaal uit New York. Wauw. En die gaat zometeen op uh, DFM. Ergens een programma overnemen. Oké. Okay. Een beetje eerder op de avond? Nee, nee ja nee. Hij, hij, hij is altijd, hij komt altijd even kijken of, of er mensen zijn die hij kent. Mm -hmm. En hij kent ons allemaal, dus. Uh... Dus ik denk dat het eens met de verbinding niet klopt. Uh, misschien dat jij het eens moet proberen. Want We hebben al lang in een contactlijst staan. Nee. En hij geeft hier een grijs telefoontje. Nee, hij geeft hier ook een verkeerd telefoontje. Oh. gek! er is er iets met een verbinding aan de hand. Nee, nee, hij, hij zit de hele tijd via uh, Gtalk uh, proberen verbinding te krijgen. En het, hij haalt het een beetje door elkaar, Maar dat hoort erbij, want dat hebben jij en ik ook wel eens gedaan. <lacht> Jawel, maar het punt is gewoon, hoe kan hij via Gtalk dan mijn Skype binnenkomen? Nee, dat gaat niet. Nee, daarom. Dat gaat wel, maar dan moet ik een andere daarom. computer aanzetten. Hoe kan het dan dat ik hem dan zie op Skype, terwijl hij dan ziet talk heeft? Uh, ja, dat, dat, dat zijn de mirakelen van het internet. Dat is echt ja. het mooie eraan. Mm -hmm. Ja, ja, las, uh, maar dan... Uh... Ja, goed. Hoppa. Het maar... lijkt net of uh, Willem het kaartje heeft gekregen. Schoot het schoot er echt zo uit en dan heet alsof hij bij Willem binnenkwam. Ja, we zouden zo ook bijvoorbeeld een of ander kaartspel kunnen doen of zo iets dergelijks. Maar wat ik dus wilde vragen was, was of jij aan Clary wilde vragen Willem, of ze een keer een afspraak wilde maken met Peter Pontiac om een logo te maken voor een hoorspelacademie. Hoe en toen ging ik er dus doorheen kletsen en toen zei ik van, dat kan je ook aan Bubbles vragen, of, of aan ja. Bas, of aan mij. Want, Klopt, maar Willem die vindt, ik had begrepen van Red Red, dat Willem de redder Peter Pontiac, de beste vond. Nou, nou, er zijn wel ik meer vind. mensen die Peter Pontiac de beste vinden. Dus misschien is hij wel de beste, maar als je het met Peter Pontiac erover heeft, dan is het echt niet zo. Dus dat is het ja, leuke van de beste. Eigenlijk Jochem, jij bent de beste. Want jij bent nog steeds de baas van die programma. En je laat mij er de hele tijd doorheen kletsen. En voor mij is dat het beste. Ja, precies. Ja. Dat klopt. Maar ik heb zoiets van ja, waarom zou ik die regels eh, gaan houden of zo? Daar heb ik gewoon helemaal niks aan. Ik vind het gewoon leuk om zo met jullie te kletsen. Nou, ik weet zeker dat Peter het niet erg vindt als jij hem zelf benadert gewoon. Ja, maar ik zou niet weten hoe ik hem zou moeten benaderen. Nou, dat ga ik zo meteen even privé met jou regelen. Ja, en, en daarbij ik heb geen contactgegevens van hem. Nee, maar dat is ja, ook helemaal niet zo moeilijk bedoel. hoor. Want Peter ja, heeft zelfs openbare bedoel. contactgegevens. Maar ik geef jou eventjes een, een andere nummer, zal ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Want het is gewoon, Willem is daar zo'n meester in, die kan dat beter zelf doen dan ik. Nou, maar Willem is ook eigenlijk gewoon eigenlijk maar een tekenaar en een schilder. Ja, dat klopt. Toch? En hij kan het ook met geluid. Ja, maar dat is ook tekenen en schilderen. Als je, ja hoor, precies de, hetzelfde, ja. Er was ja. laatst op de BBC een hele goede documentaire over allerlei mensen. En dat het best wel gewoon is, het komt vaker voor. Mensen ja. die geluid... ...kunnen zien... ...en me, me, mensen die kleuren... ...kunnen horen. Wow. Dus ja. dat ligt allemaal heel dicht... ...bij elkaar. Wow. Dat vind ik knap. Nee, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Kijk, uh, wat jij van één iemand... ...knap vindt... <lacht> ...dat is voor die iemand die dat zelf kan... ...helemaal niet knap. Dat is eigenlijk zo lullig en gewoon... ...dat hij eigenlijk het liefst... ...dat niet zou willen... Nou, en daar moet je ook maar eens met Peter Pontiac over praten want uh, die, die, die was ook eigenlijk een soort van zo goed in iets dat hij op een gegeven moment uh, zijn vlucht nam in allerlei andere dingen ja uit zo'n slecht milieu kom ik Willem niet hoor, dat is een hele goede brave ja. jongen die, die kent helemaal geen mensen die hele rare dingen gedaan hebben oh, maar, nee, maar, nou maar, maar Peter is op een gegeven moment gevlucht in allerlei hele rare middelen om, om maar gewoon te zijn ja. Leeft u nog wel? Ja, zeker weten. Gelukkig. Ja, uh, precies. Maar wat dat betreft uh, waardeer ik je enorm uh, wat je allemaal doet, uh, Willem. En nou, dat doe ook. Nee. Maar ik <laughs> wil tegen jullie ook een paar keer zeggen: tegen Willem niet te pak. Nou, zeg het S nog een paar keer tegen Willem, dan heb je dat allemaal gehad. Nou Willem, bijvoorbeeld uh, Spirologie. Nee, even bedanken en bedanken en geweldig en, en fantastisch. Bedankt alles wat je al uh, <laughs> hebt gedaan. Nou, in het verleden en het heden. Ik hoop nog veel van jou mee te maken in de toekomst. En op minst, dat er op zijn minst één hoorspel is wat als de, uh, filmkwaliteit, DVD-kwaliteit toch uh, ja, met geluid om je heen uh, nog te horen is. En dat jij dat dan nog aankondigt ook. En uh, ja, dat, dat zou ik me echt geweldig vinden. Als bijvoorbeeld als een soort van bioscoopwilm een, een oorspel komt. En dat jij er dan nog inderdaad aankondigt. Nou, als, als je dat allemaal nog meemaakt, dat, dat zou ik echt geweldig vinden. Wat vind je daarvan? Bonne? Daar ben ik ook hard mee bezig om dat ook gerealiseerd te krijgen. Want uh, ik heb echt zoveel goede reacties gehoord. Uh, dat is gewoon bijvoorbeeld de dood van de conducteur. Dat één oorspel. ...wat je hebt uh, gedaan met die misdaadverslaggever. En dat die uh, conducteur uh, bijna om zijn bed geholpen. Weet je het nog <lacht> met die treinen? Z zijn, we no zijn we nog te horen of niet? Ja. ja. Oh, want uh, die vriendin uit, uit Amsterdam die zegt dat ze muziek hoort. oh Dat kan, maar dat moet even schakelen en dat is dread-red. Uh. Oh ja, ik zal het eventjes zeggen. Dus dat komt vanzelf in orde? Nou okay. snap ik wel een beetje wat uh, uh, Werner wat, uh, bedoelt met geen rekening aan met het publiek, want ik heb helemaal niet echt het idee gehad. Ik zat stil met jullie les, dat ik er helemaal niet meer stil zat omdat er überhaupt andere mensen het waren die aan het luisteren waren. Dus, en daarom komt het juist zo echt over ook. Maar ja, als het voor een villeur ons echt is, is het voor een ook echt. Hé, hey, maar Jochem. Ja. Stel je voor dat, dat, dat we nu aannemen wat jij net zei, dat dat waar is. Jij zei net dat al die dingen die komen van buitenaf. Ja. Nou, stel je voor dat er een hoorspelschrijver is... Ja. ...die dit hoorspel, waar we nu met z'n allen in zitten... Ja. ...geschreven heeft. Ja. Want volgens mij zeg jij ook niks uit jezelf... ...is het ook allemaal genoteerd... ...want ik lees hier dus hele teksten voor... ...en het klopt helemaal met wat jij zegt. Ik uh, vertel gewoon... Uh, ...datgene wat er in me hoofd komt. En, en ik krijg het van buitenaf... ...binnen. Ik ook. Oké. Okay. Dus het is... ...een hoorspel en het is geschreven. Uh, ik heb het... ...nergens gezien uh, geschreven... ...als okay. zijn... Uh, geschreven, uh, zwart, ...zwart schrift. Dus het is een geïmproviseerd... ...hoorspel dit dus eigenlijk. Um, ja. Ja, ja, ja, precies. Maar dan zodanig echt... dat we uh, niet het idee hebben dat het een hoorspel is. Ja, maar... Omdat we eigenlijk geen, de enige rol die we spelen is onszelf. Ja, maar weet je wat het jammer zou zijn? Als je bij een hoorspel zit te luisteren... en je denkt, ja, het is, het is toch anders... als dat een hoorspel hoort te zijn, hè? Want dit is allemaal te onecht. Oh ja, ja, maar wat wij dus allemaal aan het doen zijn... dat is echt alleen... Wij nemen geen andere rol aan dan gewoon onszelf. En we zitten gewoon met elkaar te discussiëren. Volgens mij speel jij gewoon Jochem. Ik ben gewoon Jochem. Nee, jij speelt Jochem. Ja, ik speel zelf. ik speel geen enkele rol. Nou, ik, ik kan speel. niet tenminste mezelf zijn. Ik speel dus al mijn hele leven lang Guus. En daar zit zelfs een ontwikkeling in die rol. Ja, nou precies. En dat zit met mij dus ook. Maar ik heb zoiets van. Bij één heb uh, ja, ik het idee dat ik mijn beste zus kan dragen, bij de andere kan ik mijn beste zoon gedragen. En ja, bij de een voel ik me zo en de andere voel ik me dus zo nou, en die kan ik gewoon, Jochem, kan gewoon mezelf zijn Jochem ja. dat gevoel is veel belangrijker als dat je denkt van bij die moet ik me zo gedragen want ik heb de grootste blunders gemaakt door op plekken me te gedragen zoals ik niet ben dan, dan, dan ben ik daar ineens een hele uh, nette aardige keurige meneer en dan kan ik op een gegeven moment mijn mond niet meer houden. En, en dan val ik uit mijn rol. Ja, dat heb ik ook zo vaak keer. En hier heb ik gewoon helemaal niet mijn rol. Omdat, waarom? Omdat jij me gewoon accepteert zoals ik ben. Nee, ik accepteer dat jij Jochem speelt. Nou, eh, ben zijn helemaal wel bepaald. Nee, en Jochem is, de, Jochem is degene die jij bent. Ja, en, en je was net een autocoureur die ook nog verstand had van zaadjes planten. En dat was nou voor mij een rol. Nee, dat was echt zo, want dat had je mij nooit kunnen vertellen als je dat niet wist. Ik wist het ook niet. Nou, maar moet dat je nagaan, van dan, van dan komt het, het dus allemaal toch van boven. van boven. Ja, precies, dat was van boven, ja. Oké. Okay. rol die ik speelde. Nou Jochem, spreken we vanaf nu af. Oh, wat hou, hou, hou, hou, het hou, hou, ben je er nog? Ja, ik ben er nog, maar het lijkt bij jou een beetje op als ik Daan probeer in te breken. Oké. Is Daan er nog, of niet? Hier? Ja. Nee. Ah, ik had toch echt het idee dat Daan probeerde iets te zeggen, maar dat hier niet uit kon komen. Nee, Daan, die kan er altijd wel uitkomen. Dat ik, ik ben degene waar het allemaal hapert. Oh. Ja, ja. ja af en toe dan heb ik echt zoiets van, dan uh, hapert het uh, zo uh, bij Daan dat het net lijkt alsof ik jou hoor. Uh, ja, maar dat is bij Jochem ook zo. Het is af en toe net of ik jou hoor. Ja, maar je hoort me altijd. Altijd? Ja. Wow. Ik ben bij jullie, ben ik gewoon mezelf op geen andere rol te spelen. Ben ik gewoon wie ik ben, gewoon wie ik wil zijn. En, en ik weet dat ik weet dat jullie me toch wel accepteren, dat jullie me niet afkraken of wat dan nou ook. Nee, maar ik, ik ga je nu gelijk afkraken, wie wil je zijn? <laughs> Zelf, gewoon wie ik ben. Kijk, en, en hoe voelt dat? Heerlijk. <laughs> en, en, Heerlijk gewoon. En, en, en wat ga je ermee doen? ik zal je uh, leuk, iets leuks vertellen, erover. En ja, dat willen wil ik ook het liefste. Want je hoort wel zeggen, want zal ik je de waarheid vertellen? Dus ik denk, nou nee, doe morgen niet, uh, vertel maar wat leuks. En dan vertel ik weer de waarheid en wat nog leuk is ook. Um, ik heb bij de sportvereniging, waar ik vandaag was, um, ja, er kwam op een gegeven moment een mens binnen, die al, die ik al een, een jonge man binnen, die ik al jaren niet meer gezien had, waar ik altijd mee optrok, toen hij nog... Een jaar of twaalf of zo was, of tien of negen, ik weet niet. Komt hij binnen als een jaar, als iemand van negentien. Hij ziet mij, weet je wat hij doet? En hij, kijk, dat is nog een oud bekende. En hij begint me gelijk te omhelzen. Ik had zoiets van, wauw, wat een geweldige begroeting. Ik was behoorlijk onder de indruk zo, hè. Dus ik had echt zoiets van, kijk, dat had ik nou totaal niet verwacht. Maar dat voelde echt gewoon heel warm aan. Ik was echt zo van, uh, wat gebeurt bij mij nou weer? Ik dacht zoiets van, wauw. Dus ja, gelijk proberen om, om zo weer mogelijk. En op een gegeven moment ligt de van, uh, zijn vriendin, die ken ik ook wel goed. En die maakt zo'n geintje over van, uh, van uh, kijk uit, hij is wel van mij. hè pas als uh, ik zeg van, nou, maak je maar geen zorgen hoor. Ik vaal hem dus niet van jou pakken. <laughs> ik denk, uh, als, het nou, als, die, als die jongen dat nou zou zeggen over zijn vriendin tegen mij, kijk dan zou ik iets anders kunnen uh, zou ik nog wel voor kunnen vertellen hoe dat zo is. Maar nee, dus wat dat betreft, was is niet van, oké. Okay. Dus, uh, maar echt, maar ik was gewoon blij om hem weer te zien. En hij had gewoon enorm zitten kletsen. Hij had nog een beetje uh, het spuitje meegespeeld wat betreft uh, het uh, tafeltennisspel zeg maar. En we hebben gelachen, zeg. Op een moment, je speelt toch met een geblindeerde skibril. Ik word eerst echt een geblindeerde skibril. Die is in waar. En dan zegt, ze, uh, zegt hij over zijn in Terwijl hij aan het spelen is. Ja jij speelt pals. Zegt ze. Hoezo? Je speelt met die bril af. Je kan het gewoon zien. En dan zegt hij van oké okay, oké. Okay, uh, mag jij dat ook een paar keer. <lacht> en lol er worden. En uiteindelijk had hij toch van haar gewonnen. Dat hij het al jarenlang niet had gespeeld. En dat vond ik toch wel knap inderdaad. En gewoon dat iemand zo reageert. ...en zo meer zien, dat ik echt iets had van... zo'n lange tijd, dat ik echt iets had van... ...wauw, indrukwekkend. Ik heb zoiets anders meegemaakt. En ja. ik bedoel niet hun, maar gewoon andere personen. Eigenlijk het enige wat ik kan zeggen is... ...wauw. En ja. ik, ik, ik begrijp er helemaal geen bal van. Dan laat ik het zo zeggen... ...hoe die man met mij omging... ...na al die jaren eh, gewoon... Dat, die spontaniteit, dat, ja, dat, dat had ik totaal niet verwacht. En ik was er gewoon zo blij mee. En zo, dat kreeg ik echt zoiets had van, ja, van, dat ik gewoon blij was. Blij verrast was, laat ik het zo zeggen. Maar ben je dan zo verrast als mensen spontaan met je omgaan? Dat is toch eigenlijk gewoon, de meeste mensen zijn toch best wel spontaan? Jawel, maar ik bedoel, zoals ik, wij zijn het gewend om mensen te ommelden, zeg maar... Maar ja, zoals hij dat dus deed in die omgeving, dat het daar was, was het, zijn ze dat niet gewend. Snap je het? Nee. Nou, je moet het dus eigenlijk gewoon, ja, op dat gebied is wat er eigenlijk, uh, ja, een soort van. De meeste mensen die waren, waren er niet zo uh, gewend. Dus ik, uh, op een gegeven kom ik hem eens tegen. En ik heb hem jarenlang niet gezien. En ja, hij begroet mij. En, uh, en om onderhelzing om en, en ik zoiets van, kijk, dit voelt gewoon prettig inderdaad. En dan pleit dat, er, dat hij goed. doet. En ik, wou, ik had zoiets van, wou, ja het zou mooi zijn als meerdere mensen dat zouden doen. Maar niet iedereen doet dat gelijk. En net je van Willem, Willem nou dat vind ik fantastisch. Jo, dus, ik, ik ga er vandoor. Ah, ik... oh, jammer Willem. Ja, ik moet Helemaal niet ik jammer Willem. Moet, uh, Willem die, uh, moet die gaat naar Clary liggen, dat ja. zou iedereen wel willen. Hé um, ja. Hey Willem, ik. Uh, ik wil toch een keertje. Uh, ja. Een andere keer dan uh, een met je bijbabbelen. Maar dan, bedoel. Het uh, zien, want ik. Uh, ja. Voor een aantal dingen. Denk, lijkt me wel. Ik vind het een om te vragen. maar... Nou ja. We beginnen eerst met uitzending. Dan ja. kunnen we ook een stuk bij hè? Ja, ik bedoel. Het uh, lijkt me leuk om een keertje. die handtekening te hebben. In de hoop eigenlijk om dat voor. Uh, producten te gebruiken zodat we dus de voorstelacademie uh, uh, tenminste, kunnen financieren, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, Dat... nou. We gaan erover praten. Oké, okay, hartstikke fantastisch. Ciao allemaal. Bedankt. Doei, dag doei. doei Willem. Dag lieve schat. Tot rusten. Willem dag, bedankt dag, lieve schat. je doei, doei. Willem bedankt, ik heb van je genoten. Dat was Willem de Ridder, dames en heren. Ja, en jij is natuurlijk nog steeds te luisteren. En uh, ja, we zitten hier nog gezellig met Sunset en met Guus te kwetsen. En Willem, ja, die zet helaas de horen erop. Maar echt, die komt binnenkort weer terug. En dan gaan wij luisteren en genieten van Willem de Ridders in zijn eigen programma. Geweldig gewoon. <laughs> Heerlijk. En dan, oh. En Sunset, uh, ja... Jij bent er ook nog en jij zit nou tegenwoordig in de mos. Hoe vervolg je in de mos? Ja, dat is wennen, hè? Ja, dat bedoel ik. Maar het zou wel, wel anders zijn dan Amsterdam. Wat is nou het verschil tussen Amsterdam en de bos? Verschil? Ja. Ja, als je, als je in Amsterdam buiten komt, dan uh, is het gelijk actie, hè? Ja. Maar dat houdt ook in dat je meteen helemaal super geconcentreerd op je fiets moet zitten, want... Uh, ja, als je uh, bijvoorbeeld naar het station moet fietsen, dan word je onderweg bijna tien keer doodgereden dus. Oh. dus uh, dat is hier wel een beetje beter. Ja, dat klopt. Heb jij die ook al in eigenlijk, eigenlijk is Amsterdam gewoon de Efteling voor de grote mensen. oh ja, oké. Okay. Dus, uh, ja, want uh, Amsterdam, dat, uh, ik uh, vond het al knap van mezelf dat ik het erop... hey Hé, komt er eentje. bij jullie. Ik uh, volg mij zo mee van jullie. Hoi, oh, nee. Herman, die probeert me weer te bellen. Ben je er nog? Ja. Oh, hé hey, Gus. Hey, Sun, jij bent er ook. Ja. Wat gezellig. Nee, nee ik, ik wil juist altijd dat je blijft, maar je blijft nooit <laughs> lang genoeg. En, uh, en, en het is eigenlijk Jochem programma en we zitten er doorheen te kletsen. Ja, sorry Jochem. Oh, mijn vriendin die luistert nog steeds. Oké, okay, nou ik, ik hoop dat we niet te horen zijn en dat het nog steeds Jochem aan het woord is nu. Maar, maar hoe gaat het met jou? Hey. Ja, het gaat wel. Met, met mij gaat het ook wel. Hé, hey, kan jij even iets liefs zeggen tegen Marianne? Want die, die is naar, naar jou aan het luisteren. Dat is een grote fan van jou. Nou, ik kan ontzettend lief zijn tegen Marianne. Maar eh, Marian, het, het is niet zo dat ik dit tegen iedereen zeg hoor. Dit is alleen voor jou. En ik, ik, ik hoop ook dat er iedereen even zo beleefd is om. ...zo'n volumeknopje even naar beneden te draaien. We wachten even. Herman? Nee, Jochem. Je volumeknopje... een speciaal momentje. Je volumeknopje moet naar beneden. Oké, sorry. Gewoon alles naar beneden. Gewoon, hup. Hoe doe ik dat ook alweer? Dat weet ik niet, maar... ...ik heb ook al alles naar beneden en... ...en Marianne... Ja, Marianne is niet op de chat, maar die... Nee, nee, nee, maar jij hoort ook niet te luisteren. Oh, ik zet hem even uit. Sorry. Nee, dan luister je weer. Dan wordt het heel moeilijk. Ja, nee, maar ik zet hem nu uit. Oh, hè? maar je begrijpt. Oké, okay, nou ja, maar in ieder geval. Ik, ik, ik ben nu alleen met Marianne. <laughs> en ik hoor nog wat gebrom in een microfoon. En ik hoop dat ik nu alleen ben met Marianne. Marianne. We zijn nu alleen. Het is helemaal niemand die ons hoort. Helemaal niemand. En, en hoe voelt dat? Ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Ik, ik, ik, ik heb het idee dat ik eigenlijk alleen nog maar radio wil maken op deze manier. Dus ga ik wel kijk nou, oh, er zitten mensen mee te luisteren. Oh, Marianne, ik ben er gelijk helemaal weer uit de sfeer. Ai, ai, ai. Jochem. Hallo, Marianne, ben je er nog? Hè? Het maakt me eigenlijk niet meer uit of er andere mensen zitten mee te luisteren. Ik, ik vind het zelf geweldig. Dat jij er bent. En dat, dat is bijna egoïstisch ook. Daar denk ik ineens aan. Van, ik, ik voelde me geweldig. Om, om, omdat jij er bent. En. Dat is ook eigenlijk best wel zo. Dat als. Je andere mensen tegenkomt. Als je andere mensen ontmoet. Als je andere mensen meemaakt. Dat het. Eigenlijk een soort energieshot is. Dat gewoon. Ja, boven alle energieshots heen gaat. Je, je kan Red Bull drinken tot je erbij neervalt. Maar. dit soort energie gaat toch veel dieper en verder. We hebben net een programma gehad van Jochem. Hij heeft eigenlijk nog nooit. We hebben zoveel achter elkaar gepraat. En het was echt Jochem. Eh, want ik heb het wel een paar keer gevraagd aan Jochem: van hé hey Jochem, ben jij het echt? En eh, speel je het niet? Of zo? In ieder geval. In misschien een iets andere context. Maar toch wel zo ongeveer. En Jochem die zei de hele tijd van nee, hij was echt Jochem. En hij, hij was ook heel blij op Ridder Radio dat hij gewoon echt Jochem kon zijn. En nou is het moeilijke verhaal, Marianne, ik, ik hoop dat je nog even een beetje geduld hebt, want zometeen tijd voor jou, hè. er zitten nog steeds mensen mee te luisteren en dat vind ik een beetje eng. Want ik, ik, ik wilde eigenlijk mijn hele ziel blootgeven aan jou. Dus eh, Marianne, wacht alsjeblieft nog even. Jochem, eh, het het is eigenlijk zo eh, dat het anders is. Ja, ik heb even de privéknop aan, hoor. Dus jullie horen niet wat Jochem nu zegt, hè? Dus ja. Oh, oh oké. Okay. Nou, oké. Okay. Marianne, ik, ik, ik ben er nu helemaal voor jou. Uh, overal is al het geluid uitgezet. Marianne, ik vind het eigenlijk zo fijn dat je er bent. Dat ik hoop je ooit een keer te ontmoeten. En, en met je te spreken. En, en je te zoenen, natuurlijk. Hè. Want, eh, ja. Dan gaat het mij eigenlijk alleen maar om hè, zoenen. Ik wil het liefst zoenen. Maar ik, ik, ik hoop dus ook dat niemand nu luistert, Marianne. Maar Vind jij dat ook uh, fijn? Zoenen. Ik, ik, ik, ik, ik vind zoenen eigenlijk... Het, het mooiste wat er is in het leven. Maar er zijn zo weinig mensen die de ware kunst van het zoenen nog beheersen. De, de ware kunst van het zoenen, dat is echt iets heel unieks. Dat is iets wat, ja, je, je bijna ingegeven moet worden van buitenaf, zal ik maar zeggen. Dus, daar heb ik het niet over gewoon zoenen, hè, maar daar heb ik het over buitennissig. Uh, buitenwerelds uh, universeel zoenen. Dat bij... het heeft wel zin in uh, zoenen hoor, Guus. Uh, hallo? <laughs> Ze zegt zoenen. Heb ik ook wel zoenen? Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Nou, ik, ik, ik, nou ik, ik hou. Nee, ik, Nou. Er zitten gewoon mensen mee te luisteren. Zit ik hier al? Oh, mijn innerlijke roerselen, zit ik hier? Met Marianne nee, ik er weer maar er was even een boodschap van Marianne. Ja, nee, nee, nee. Ik had gevraagd of niemand wou luisteren. En uh, ik, ik had de indruk dat niemand zou luisteren. Geef mijn hele ziel en zaligheid bloot aan Marianne. Don't shoot the messenger, hè? Oh, jij ja, ja bent alleen maar de boodschapper. Ja. Uh, maar, maar, maar krijg ik dan geen zoenen? <laughs> Want wat heb je anders te brengen? Oh, als Marianne wil zoenen, dan heeft ze alleen maar zoenen te brengen. En, en, en die breng jij dus. Oké. Okay. Nee, Jochem. Uh, ik ben er ook nog. Oh jee. <laughs> Jochem? Ja. Uh, ik heb niet al de hele tijd uh, Herman via Skype erbij te krijgen. Die wil dat wel maar niet lukken. Ik ga alleen maar jullie het proberen. Uh, nee, want Herman is hier niet op Skype. Maar ik ga even kijken of dat gaat lukken. Uh, ja. Overigens, als er ja, gezoend ik wordt, hè, ik, ik, ja? ik, ik ga Herman niet zoenen. Nee, ik ga Herman ook niet zoenen. Oké. Okay. Als, als ik iemand zou zoenen, dan zou het Sunset uit zijn. Als nee, nee, ik... nee, nee, nee, nee, nee, ho, ho, ho, ik ga helemaal niet zoenen. Nee, je gaat mij wel zoenen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dus ik Herman niet komt er. Ja, kijk, daar is Herman in één keer. Ja, Herman? Neem me zijn koolveeltje. Kom je nog eens een keer? Nee hoor, bij Herman staat er gewoon iets niet goed. De, dat kunnen we blijven u's? proberen, ja? Niet tegen Marian zeggen, want dan sleep ik het gewoon mee uh, op Red Radio dag. Kom Probeer nog eens een keertje. Uh, uh, Jochem. Ja? Ik weet dat je heel slecht bent in geheimen bewaren. Ja, sorry. Uh, uh, ja, dat, dat kun je beter uh, toch een beetje oefenen. Ja. Want er is een verschil tussen geheim bewaren en liegen. Ja, ik ken dat niet. Nou, het is heel simpel. Uh, liegen moet je nooit doen, want dat moet je allemaal onthouden. En het kost je echt veel meer capaciteit dan gewoon normale dingen onthouden. Ja. Dus dat kun je beter niet doen. Maar, maar, maar geheimen verklappen... Dat is eigenlijk alleen maar leuk als het je eigen geheim is. En ik, ik was dus net mijn geheimen aan het delen met Marianne. En ja, dan vind ik het al storend. Maar... Ik vond het al storend dat Sunset er ineens doorheen kwam. En, en, en nou ben jij er ook nog doorheen. Terwijl jij had net jouw programma toch. Ja maar dat programma deel dat ik het liefste gewoon met jullie erbij. Dat doe ik het liefst met jullie erbij. Ja, maar wij kwamen we er net niet eens tussen. Nee, maar ik kom er ook nooit tussen als jij een programma hebt. En dat is nu dus? Dat is altijd goed uh, op uh, maandagavond. Ja, maar niet nu? Ja, maar wie zegt dat ik vandaag een, een programma heb? Nee, want het is eigenlijk Marjannes programma. En, en, en er zitten allemaal mensen mee te luisteren en die zitten allemaal mee te doen. Ik vind het heel verwarrend. Ik heb van Marianne het programma op dinsdag gehad. Nee. Wie? Op dinsdagavond om dinsdagavond. Nee joh, dit is een hele andere Marianne. Die ken ik niet. Welke Marianne bedoel je dan? Kijk, die andere Marianne, die weet al dat ik van haar hou en dat ik helemaal voor haar ga. Maar, maar, maar dit is een, voor mij helemaal nieuwe Marianne. En dan ga ik gewoon altijd nog harder. Oh ja, ja, ja. En, en er zitten gewoon mensen mee te luisteren. Dan moet je dat een keer gewoon doen. Ze buiten een radioprogramma programma om. En dan Bas inderdaad. één op één. Ja, maar dat durf ik niet. Ik, ik, ik heb alleen maar die Skype uh, tijdens het programma. En mijn telefoonnummer ook tijdens het programma. Ik ben zo bang dat er allemaal vreemde mensen gaan opbellen en zo. Ik hoop wel dat Marianne. Uh, oh nee, dat kan niet, want ik kan niet eens. Nou, nah, Marianne is niet op de chat. Ik, ik kan Marianne niet zomaar bereiken. En ik, ik wil eigenlijk alleen zijn met Marianne op dit moment. Ja. Nou. Um, Sunset, zullen wij dan maar proberen. kijken of we via ja, Herman. Uh, dat hebben we dan samen met z'n drieën kunnen. Kan hij met uh, Marianne berg. Ja, maar dan kan Marianne kan mij alleen maar horen via de radio. Dus het is aan iedereen gewoon gevraagd of ze zo beleefd willen zijn om het geluid uit te zetten. Dan, dan kunnen Marianne en ik even wat van gedachten wisselen, zal ik maar zeggen. Nou ja, kijk, ik uh, kan ook wel ondertussen wel wat anders gaan doen. Ik denk dat ik uh, wat tijd moet dat ik mijn geluid uh, wat zachter ga zetten. Ja. In zoverre dat ik anders problemen krijg met mijn buurvrouw. Eh, uh, ja, maar. Hallo? Ja, ik ben er nog. Dat is jammer, want ik, ik wilde net tegen Marianne weer beginnen. Ugh, nou ja, weet je wat, Gies? Ga jij gezellig met Marianne verder, dan, uh, uh, dan. breek ik het gesprek gewoon af. En dan sluit ik het gewoon af. En dan uh, wens ik iedereen een fijne avond. En degene die die tijd niet meer spreekt, die wens ik gewoon een fijne pasen. Nee, je, je, mag, je mag gewoon in het gesprek blijven. Maar, ja, maar ik kan, ik kan een moeilijk alleen luisteren en... Uh, nee, je moet juist niet luisteren, ik... je moet juist niet luisteren... ja, nee, dat kan ik niet. En, en dan er dan ik toch goed bij goed zijn. Dingen doen. Maar dan kan ik het geluid beter ergens anders voor gebruiken. Ah. Dat vind ik dan weer jammer, Jochem. Ja, precies, maar ik bedoel... Als ik uh, niet bij het gesprek betrokken kan worden, dan kan ik net zo goed... Uh, het ergens nou, ge geef mij dan even wat goede moed en zo en wat energie. Dus neem jij eventjes 10 minuten het programma over. Dan geef je mij even wat goede moed en energie. Zodat ik zometeen even uh, mijn hele hart en ziel kan luchten tegenover Marianne. En, uh, uh, uh, maar dat kun jij ja, al? Dan hoef je dat nog mee, want dan nog niet eens meer als ik geld heb gegeven. Dan heb je zo heel gehoord dat je eigenlijk zoiets hebt van ik heb die hoef maar niet meer terug te bij Marianne. Je mag er nog meer even staan, laat staan zitten. Ik, ik ben een beetje helemaal doen, uit, mijn... uit mijn ritme, omdat ineens ik hoorde dat mensen het hoorden, zou ik maar zeggen. Ja, maar dat moet je ook niet doen waar je tegen mensen hebt uitgenodigd. Da, dan moet ik dat niet doen. Nee, dan moet je dat soort dingen niet doen, nee. Waarom? Dan moet je dat doen, ik uh, uh, weet niet waar ze woont, uh, waar woont ze eigenlijk. In Amsterdam? Oh, in Amsterdam is het weer wat anders. Ja, dan, uh... Zie je, dan is het weer wat anders, hè? En dan zeg je, oh, wacht even. Nee, ik wou iets anders zeggen. In het oosten van het land zeggen ze in de geval... ...van, ga je meer naar buiten brommers kijken? Maar dat kennen ze in Amsterdam niet zo op die manier. Nou, ik kan het zo meteen... ...het is wel een hele goede tip, Jochem, dankjewel. Want ik kan zo meteen wel dus aan Marianne even vragen... ...of we, of we samen brommers kunnen kijken Nou, ik bedoel, in het oosten van het land wordt daarmee bedoeld... Van, ...om dan uh, buiten het, uh, met z'n tweeën... Uh, ze gaan uh, ja, uh, roenen en zo. Maar, dus dat is gewoon een reden om even naar buiten toe te gaan. En nou, dat is, Jochem, Jochem, dat is allemaal heel relatief. Yes. Kijk, op het moment dat jij uh, vanuit de Verenigde Staten naar Nederland kijkt, dan is dat allemaal in het oosten. Ja, ja, ja. Dus Amsterdam in het oosten. Ja. Ik heb het over het oosten van Nederland. Nee, in het oosten van Amsterdam, denk ik. Nee, in ja. Nederland, bedoel ik het. ja, maar in Amsterdam hebben ze ook Oosten. Ja, oké, okay. ja, het is me net ooit bekijken. Maar ik bedoelde eigenlijk de tukkers. De, de mensen in de Achterhoek en in Twente. Daar uh, wordt het meestal zo gezegd. Dus die andere Marianne, waar jij het net over had... Ja. Die zou ik eens een keer moeten voorstellen om Brommers te gaan kieken. Als ze vrij gezellig is wel, ja. Ze is vrij gezellig. Ja, maar of ze niet een vriend heeft... Ze heeft een heleboel vrienden en vriendinnen. Ja, maar ik bedoel, heeft ze een vaste relatie? Ze heeft met een heleboel mensen een vaste relatie. Nee, maar ik bedoel, heeft ze een partner? Ze heeft met een heleboel mensen een echt partnerschap waar ze echt nooit van los zal laten. Nee, maar ik bedoel, deelt ze het leven, haar huis met iemand of zo. Uh, hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel, heeft ze een vaste vriend of een man ofzo? Weet je hoe irritant dat is met één persoon in hetzelfde huis te wonen? Oh, ik neem maar aan dat jij ervaring hebt. Ja, ik, ik ben in mijn eentje, in mijn eigen huis. En het is hartstikke irritant om in mijn eentje met mijn eentje te wonen. Want ik heb het de hele tijd alleen maar met mezelf van doen de hele tijd. Ik, en wie is ik, dan die vrouw die altijd bij jou in de buurt is? Dat, dat is een mevrouw die woont hier een heel stuk verderop. Nee, Huh? Ik dacht dat jij. Is er wel eens met iemand samenwonen, met die vrouw? Nee, je, nee, nee, nee, nee. nee, Dat weet je ook, want jij hebt hier gelogeerd, man Ja, dat klopt. Ik had het idee dat jullie samen met z'n twee in één huis woonden. Ja, ja, en, en, en dus blijf ik hier slapen. Nou, slaap ik helemaal niks van. Nee, daarom, maar je was er zelf bij. Ja, dat weet ik. Wij weet waren ik met z'n tweeën in dat ja. huis en het was donker en iedereen sliep. En wij waren er alleen maar met z'n tweeën. Oké. Okay. Nou, oké, okay, ja, ja, ja, ja. daar was je bij. Klopt, ik is helemaal niet dat jij een latrelatie had. Ik denk, jij zit uh, samen met haar te slapen. Nee, ik heb ook een relatie met jou. Maar ik heb echt niet met jou in één bed gelegen. Nee, dat klopt maar ik, maar ik, wel ik wel heb ook met een vanaf heleboel vanaf mensen vanaf. wel in één bed gelegen waar ik echt geen relatie mee heb hmm. dat is ingewikkeld hè? ook oh, zegt dat gelijk dat je naar Amsterdam naar de Wallen bent gegaan nee Marianne uh, luister even niet naar Jochem want uh, Marianne is uh, namelijk heel gevoelig en, en ontzettend lief oh ja daar ben je ook En dat bedoel ik als compliment. Ja, maar ik bloos nu, hè? <laughs> ja, ja, precies. Doe bedoel, Willem een complimenten gegeven, dan jij ook nog. Nou. En met jou kan ik ook niet zo goed, Klets. Zo'n zet maak je maar geen zorgen. Je, je hebt geen reden om jaloers te worden. Moet jij er niet toch uh, heen tikken, uh, Guus? Ik tik niks. nee. Nee, echt niet. mijn oh, zegt dat niet. Nou, kijk, je hebt om het schermpje wat je hebt, als iemand echt tikt of zo, dan zou je dat zien oplichten. Ja, oké. Okay. Nou, en jij was de oplichter hier. Ach, hem bedankt. Maar mag ik nou weer even terug naar Marianne of... Ja, Je kan toch wel ja. eventjes een paar minuutjes de beleefdheid hebben om even niet te luisteren. Gewoon even de andere kant op te kijken. Nou, is goed. Dan probeer ik wel een gesprek met Herman aan te gaan. En dan eh, zet ik jou gewoon in de wacht. Ja, doe maar zoiets. I iets in die richting. Dan, dan, dan ben ik weer even samen met Marianne. Is goed. Prima. Kijk of Herman nog online is. Oké, okay, Marianne. Ik, ik denk dat ik ze nou wel kan vertrouwen. En dat ik jou kan vertrouwen, dat, dat, dat wist ik al heel lang. Wat kijk je verbaasd? Hebben ze je dat niet verteld? Ik, ik vertrouw jou... vanaf dat je er bent. Ik, ik, ik zou bijna zeggen, maar dat, dat klinkt heel gek en heel arrogant, maar... Ik weet gewoon dat je te vertrouwen bent. Ik, ik weet ook dat ik aan jou mijn diepste roeselen kwijt kan. En ik, ik heb bijvoorbeeld de laatste tijd, Marianne, eh, dat mag je best wel weten. Een beetje het gevoel... Eh, dat het ineens allemaal, allemaal gewoon zomaar vanzelf gaat. En dat is, dat is heel vreemd. En, en zeker als jij dan in keer op mijn pad komt. Ik weet niet eens of het mijn pad is, maar het pad waar ik ook op ga. Dan denk ik, is dit voorzienigheid, is, is dit de bedoeling? Zou dit de reden zijn? Zou, zou, zou dit allemaal van buitenaf ingegeven worden? Of is het gewoon stomweg toeval? Ja, Marianne. Ik geloof niet in toeval. Deze is voor jou, Marianne. Een hele dikke som. Mm. Of nog eentje. Mm. Oh. Mm. Kom, Marianne. Marianne. Hallo. Ben je er nog? Oh ja. Ik zie je weer. Wat ben je mooi. Wat, wat ben je geweldig. Omdat je ineens... mijn pad kruist. Ik hoop wel dat je mijn pad kruist... en dat je dit niet... gaat volgen... Want mijn pad is niet het makkelijkste pad. En boven alles, ik hou er niet van om achter iemand aan te moeten lopen. Maar Marianne, dat wat, wat ons pad, wat, wat nu ineens zomaar kruist. Ons een nieuwe weg kan wijzen. Misschien kan ik jouw pad gaan en... Maak jij mijn pad af Of Zullen we toch maar samen Dat pad daar midden Tussenin gaan Je, je weet maar nooit Het kan vriezen het, het kan dooien Het kan van alles Het kan veel Maar ik hou van je En, en deze knuffel is voor jou, lief Marianne. Mm. Zinsev! Hallo! Ja? Met uh, een uh, dikke zin voor Marianne terug. En ze is er Oh! oh. Dus, uh, ze vindt het echt heel erg leuk. Dus maar Marianne is ook heel, heel, heel erg leuk. leuk. Ja, dat is echt leuk. Een bijzondere vrouw, een beetje uh, uh, zij houdt ook van uh, tuinieren. Oh ja, en dat is dan de uh, en jij wil ons koppelen, zeker? Nee, nee, nee, maar zij heeft... vertelde me net dat ze ook uh, een stukje land heeft bij school, geloof ik, en dan gaat ze ook uit dat ze groenten en zo kweken. Uh, vertelde ze me... Ja. ik heb ook een muziekje nog draaien en ik moet even in de gaten houden wanneer het ophoudt. Oh, oké. Okay. Het is allemaal heel uh, interessant werk hoor, radio maken. Hebben jullie ja, heb je het wel eens gedaan? Nee, nee. Dat, dat moet je toch eens een keer doen. dat is ontzettend leuk. En eigenlijk moet je altijd al je tips bij Jochem halen. Toch Jochem? Jochem is weg. Nee, ja, hij is er nog. Jochem, je mag nou weer meepraten. Oh jee, heb ik het nou helemaal gebruikt bij Joggen mee, toch? Ja, nou, die wel iets te drinken zijn. Maar... Ja, dat is altijd een hele ontzettende wandeling bij hem. Ja, je kan ook de waterkoker dichterbij zetten. Ja, maar heb jij dat gedaan? Ik wel. Kijk, jij, jij bent dus een, een, een slimme dame. Ik zet de waterkook gewoon naast me. Kan ik thee drinken en praten tegelijk? Ja. Uh, af en toe staat hij natuurlijk ook in de keuken. Dan maak ik eventjes gewoon thee zetten. Wou ik wou het niet missen natuurlijk. Toen, toen was ik het weer helemaal kwijt. Val even in, zo, zetten? Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja? Jij, jij moet het even overnemen, het gaat hier helemaal mis. Oké. Okay. Ik, ik denk slim te doen en het, het gaat helemaal niet goed. Op de een of andere manier heb ik Herman nou toegevoegd, maar die was er al. En nog steeds is hij er niet. Nee, ik zie hem, ja. Ja, ik zie wel zijn foto, maar... Nou, misschien is er iets mis met de verbinding vanavond ofzo. Ja, dat zou zou kunnen. Misschien staat de wind een beetje verkeerd. De wind verkeerd. Ja. En, en, en dat zou kunnen. Ja, dat, dat zal maar zeggen, Skype gewoon. Die Skype van hem gewoon deze kant niet opwaait, weet je wel. Oh, maar. maar het maakt toch niet uit. Hij zit toch aan de andere kant van de wereld. Het maakt eigenlijk niet uit welke kant het opwaait. Het komt altijd na dezelfde tijd hier toch? Nou, vandaag niet. Nee. Daar heb jij nee. weer gelijk in. Daarom? Ik heb hier nou weer een cijfertje 4 staan. Weet jij wat dat betekent? Ik heb nee. geen idee. Dat, dat is een goed idee. Dat zijn <laughs> eigenlijk meestal de beste ideeën. Want alle ideeën die ik wel gehad heb werd mm -hmm. meestal geen succes maar okay. als ik geen idee had dan Noem, liep ik ineens in in 17 soorten hemelen tegelijkertijd zal ik maar zeggen mm -hmm. operator zegt misschien heb je vier nieuwe berichtjes oké okay, er zijn mensen die mij berichtjes willen sturen nou dat, dat kan ik me niet voorstellen maar het lijkt me wel grappig waar, waar kan ik dat vinden Nee, dit is een ander visueel. Uh, bij dat wolkje. Uh, een wolkje. Ja, dat is zo'n uh, tekstballonnetje. Als je daarop klikt, dan krijg je de chat. Mm -hmm. Of klik op de vier. Uh, ik klik op de 4. Ik luister helemaal naar jou nu, hè? Oh jee. Super gehoorzaam. Ik klik op de 4 nog een keer. Heb, heb ik continu gedaan en ik krijg niks. Hmm. Framed. Zal ik proberen Herman toe te voegen dan? He, heb jij Herman in het groen? Eens dus even kijken hoor. Herman toevoegen aan gesprek. Ik ga hem aan het bellen. Ja, we hebben nog maar een kwartiertje. Oh jee. Welkom, Floris op de chat. De Guitarman. Hé hey, Herman, ben je daar? Good morning. Nee, hij vloekt weer weg. Ja, dat doet hij hier ook. Nou oh, ja. Het leuke is dat Jochem er nog steeds is. Alleen hij zegt niks. Maar hij maar zegt ja. gewoon niks. Hij neemt je wel serieus, hè? Ja, maar, maar dat moet hij juist niet doen. Hij, jou moet je altijd serieus nemen, dat weet ik. 17, 18 blauwe plekken. Sindsdien heb ik het helemaal door. Ik neem jou serieus. Oh, er zijn andere mensen die nog luisteren. Hè? Oh, Marianne. Marianne luistert, ja. Ja, nee, maar... Oh, Steve, ja, Ma Marianne. Uh, het is niet wat jij denkt, hoor. Ik, ik ben er nog steeds helemaal alleen maar voor jou... Dat is dus voor Marianne hè dat niemand meeluistert gewoon. Hallo? Hallo? Mocht ik mag zeg niks zeggen. Nee, jij, jij mag alles zeggen. Zeg eens wat. Hallo. Oh. Oh jee. Slapeloze <laughs> nachten gelijk. Had wat nou ja. anders gezegd op een andere manier. Hallo. Nee, en, en, kijk. Er is een problem with this call. Hold on while we try to get the call back. Nou, bij Jochem is de call uh, niet helemaal back, geloof ik. Nee. Jij bent er nog, hè? Hij heeft je op mute uh, gezegd. Uh, en dat krijgt hij niet meer helemaal oké, okay, geloof ik. Hij is vast vergeten. Die zit zeker een heel verhaal te vertellen. En die heeft niet in de gaten dat hij de microfoon uit heeft staan. Ja, precies. Want er staat. Kijk, daar is hij. Jochem? Jeetje. Jochem, zet je microfoon aan. Oh jee. Yeah. Er is een problem with zin. this call. Hold on while we try to get the call back. Hij hey, is schat. Heb je het nou heb tegen je... mij? Dan, maar er zitten mensen te luisteren, hè? Nee, maar uh, heb je mijn berichtje gezien? Uh, nee, nog niet, maar uh, ik denk ook van er zitten nog mensen te luisteren. Laat ik maar even niet kijken, wie weet, ga ik weer blozen? <laughs> Dan doe ik er even kusjes bij. Oké. Okay. Uh. Nou, ik, ik was gisteren dus in Amsterdam, hè? Oh. En ik weet precies weer waarom ik daar nooit eigenlijk wil zijn. Ja, dat zei je vorig jaar ook al. Het is echt een mega ASO stad. Die, die, al die mensen die lopen alleen maar voorbij en voorbij en voorbij en voorbij en voorbij. En voorbij. Dat is heerlijk dat als je anoniem wil zijn, maar ik stond daar op een podium. Mm -hmm. en, en dan zie je duizenden mensen voorbij lopen terwijl ik alleen maar onzin sta te verkondigen. En er is niemand die staat stil en die zegt van hé, hey, kun jij je bek eens houden of zo? Dat hele Ams oude Amsterdam is er niet meer. Nee. Dat is er niet meer. klopt, schat. We hadden wel een uh, hele goede zanger. Ja? Ja. Een, een, een zekere Steven uit uh, Groot-Brittannië, die kwam langslopen. Die zag mm -hmm. een podium en rook bijna de microfoon, denk ik. Mm -hmm. En die ging daar gewoon even helemaal zijn dak uit. En, en dat vind ik dat er eigenlijk meer moet kunnen gewoon een podium waar mensen gewoon eventjes langs kunnen lopen en eventjes hun dingetje doen ja zou leuk zijn ja dat is echt ja. dat was echt leuk ik heb ook uh, drie optredens gezien van mensen die iets zouden doen en die deden het niet nee. dat was ook wel mooi En nu we ik hoor Jochem volgens mij ergens er doorheen. Sunset of jij hebt een hele rare stem gekregen? Nee, dat is Jochem. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben ook nog. Jochem is aan het bellen blazen. Oké, okay, Jochem. Nee, dan kom je dan naar mij? Ik hoor nee, het graag ik, bij jullie. Je klinkt een beetje bubbelig. Vreemd, ik weet van niks. Zit je in bad? Nee, helemaal niet. Ik dacht dat het geluid bij jullie kwam. Ik vind dit zo'n spannend gesprek. Ik bemoei je er eigenlijk niet mee. Heb je de, de waterkoker even niet mee. aanstaan? Huh? Hm? Jochem? Jochem? Uh, there is a problem with this coal. Uh, hold on while we try <laughs> to get the coal back. En daar is Jochem weer. Ja. Heb je de waterkoker aanstaan? Nee. Ik denk dat de winning nog slecht is. Uh, de wind misschien. Hmm. En nou, ik begin een beetje moe te worden. Ik denk dat ik nog wat dingen gedaan doen en dan uh, naar bed te gaan. Als je niet Jochem? Ja? Dan krijg je van mij een ongelooflijk dikke nachtzoen. Dankjewel. Ik weet wat je bedoelt. <laughs> en en slaap ontzettend lekker? Doe ik. Dan blijf ik hier nog even gezellig een paar minuutjes met Sunset en daarna neemt Duco het over. Nee, is goed. Houdoe, hè. Aude. Nou, dus zijn wij er nog met z'n tweetjes? Is die weg? Ja, hij is weg en Marianne is er wel nog, hè? Juist. Ja, Daar moeten we wel een beetje rekening mee houden. Want ik, ik weet niet wat Marianne allemaal van ons weet. Nog niet echt veel, hè? Tenminste, van jou nog niet echt veel. Nee, maar dat heb je ook niet uh, doorvertikt, hè? Een klein beetje. Marianne, ik ben een geweldige kerel, echt. Dat heb je toch wel gezegd, toch? Ja, natuurlijk. Nee, dat heb jij niet gezegd. Jij hebt niet gezegd tegen Marianne dat jij een geweldige kerel bent. Dat hoop ik niet. Nee, jij. Oh, oh, oh, oh oké. Okay. Nee, dan nou, zie je, ik ben zo zenuwachtig nu. Ik ben helemaal in de war Marianne Als je nog luistert Oh jee yeah. Er wil iemand bellen Erbij nee. dat, dat moet ik dan even anders doen In plaats van uh, Dat hele geploekploek Oh nou valt alles weg Oh jee yeah. Oh jee yeah. ik moet stroom halen Ogenblikje Oké. Okay. Klets even door. Hoppa, even een nieuw stroom erin. Ben je er nog? Nee, hè? Nee. Er is niemand meer. Ja. Wat dan? Als er niemand meer is. Dan, dan, dan houdt het. Uh, allemaal op kijk, uh, we willen niet uitschakelen nee uh, dat hebben we net gedaan oké okay. oké okay. oké, okay. jij bent er nog hè ja kijk, alleen de chat is weg dus toch nee, bij mij is de chat er nog wel jawel, maar ik zie hem niet meer Dus Ja ik zit de hele tijd uh, op uh, te wachten tot mijn batterij uitviel mm -hmm. en dat is dus nu en dat blijkt dus dat ik hier een accu heb en ik kan bijna vier uur lang op een accu draaien, dus ik, ik vind het wel, uh, wel blitz eigenlijk. Ja. Dus maar uh, je bent uh, de connectie uh, kwijt dan? Nee, op de een of andere manier. Wij zijn, nog, wij zijn er nog. Oké. Okay. En als het goed is, sending doet het ook nog. Mm -hmm. Dus ik ben alleen de chat kwijt. Oké. Okay. Dus dan ga ik nou Daar. weer even heen. En dan gaan okay. wij... Uh, We hebben nog vijf minuten. En dat, dus alles wat je wil zeggen moet je heel snel doen. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat is niet snel, ja. hè? Ja, nee, maar uh, ik blijf er nog wel even hangen. Jawel, maar, maar, maar, maar vertel even binnen vijf minuten gewoon... Het is nog vijf minuutjes, ja. ja het is wow. vijf minuutjes en... en oh, man. Ik, ik, ik, ja, precies, haasten. En ik, help, help. Ik, ik wil oh, gewoon help. alles weten van Marianne. Ja. En dat ga ik zometeen aan Marianne vragen over jou natuurlijk, hè? Ze moet nog Skype installeren, maar heeft ze nog niet. Oh dat is helemaal niet moeilijk, hè? Hoef je gewoon te googlen en dan installeren, toch? Nee, en het kan hem debiel, zelfs ik kan het dus. En zelfs zonder stroom blijft Skype nog steeds aan. Wauw. Kijk, er is nou een nieuw contact request. Daar gaan we even heen. Mm -hmm. uh, dat, dat gaan we doen. Oké, okay. en die, die gaan we er ook bij adden, denk ik. Ik weet niet meer waar ik nu ben. Uh, waar Dat zijn is we? Wel leuk, hè? Zie jij ook wat? Eens dus even kijken hoor. Nee. Nog niet. Goed zo. Kom maar. Um, kijk, die, die kunnen we er dan denk ik bij gooien of niet? Ja. Dat klinkt goed. Ja. Dus, uh, dat klinkt ontzettend goed eigenlijk. Ja, ik, portofa. Ik, ik ben heel benieuwd uit welk land u komt. Nederlanden. Dat is een ont ont ontzettend spannend land gewoon. U, u bent ook een hardloper zie ik. Hallo? Oh ja. Nee, ik spring over de wolken. Oké. Okay. Dat... U, u bent dus eigenlijk een, een soort, uh, ja, ik zal maar zeggen, een, een superheld. Well, als u dat zou willen. Dan, ik, ik zou dat wel Waarom willen. Waar een wil is, is een weg. En, en waar een weg is, is... Uh, ja, dat is het niet weg. Dat is niet weg. D dat is niet, niet weg. Maar er is wel een richting. Loze. Uh, loze, Een loze richting. Ja, dat... Maar ik zit dus een kwartier op Red Radio punt Nee, Red Radio te, te zoeken, te proberen connecten. En nu zit u op kom. Ik, ik, ik zit op kom. Kom, kom. Afijn, nog maar één minuut. Dus dat is heel mooi. Dat is voor jou de laatste minuut. En vertel eens even hoe je over die wolken springt. Want dan springen we precies na die minuut ergens anders heen. Ja, nou, dat gaat zo. Ik... Uh, Dash heet dat. Dashen. D-A-S-H. Dit was toch te snel hoor. We, we hebben nog een paar seconden. Ik heb een nieuw bericht. Oké. Okay. We een nieuw bericht. Kijk. Red Radio Com, Edit Sunset. Ah, daar zie ik haar namen ook. Kijk. Meteen spammen. Wat leuk. Wat gaat de tijd langzaam? Ja, dit is echt uh, gewoon. Een één minuut duurt. Ja? Een dus... uur uren. Nou, dikke knuf. dikke knuf en over naar Duco toch? Eh, waarschijnlijk. Oké. Okay. Tot ziens. Jo, Ik zie je van de weg Dag hoi, hoi. Dag Anna. Ik zie je dag van de Dag hoi, hoi. Dag Anna.